Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier in een hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele erg hele, hele, hele volle bak. Hier in café Libertaria. We hebben namelijk Robert Reinders Nederhoed van BitMyMoney.com die ons alles gaat vertellen over bitcoins. We hebben ook nog Yoshi Livo die ons het een en ander gaat vertellen over eh, Wonderland. Dat is net zoals Liberland. En ook over de e-gulden. Dat is een elektronische gulden. En verder hebben we Mark Jongeneel, die uh, deze week de Twitterpolitie aan zijn deur kreeg. naar aanleiding van een tweet. Ja. Maar uh, Jurien Koopmans is er ook, onze vaste sidekick. En mijn naam is Joon Jongepier. En last but not least hebben we ook nog de column van Henk. Ja. Laten we meteen beginnen met goud, zilveren, bitcoins. en uh, de staatsschuldmeter en de marijuane-index. En uh, de olie ook nog. Hè? Ja, laten we daarmee beginnen, dat is uh, toch wel spectaculair. Ja. Daar is vandaag 8,5% bijgekomen. Mm. Weer boven de 32 dollar nadat het uh, natuurlijk uh, ja, bijna een historisch dieptepunt uh, heeft uh, bereikt. Mm -hmm. Zodat we ondanks de accijnsverhogingen per 1 januari toch niet meer hoeven te betalen voor onze benzine. Ah. Maar nu gaat het de stijgende lijn weer vinden. Mm -hmm. En ja, het is de vraag of... Uh, die dure economie van ons, dat gaat houden natuurlijk. Ja. Bij het goud zie je dat nog niet echt terug. Dat zit, op een, ja, dat zit nog steeds onder de 1100. Dat zit op 1097,60. Mm -hmm. ja. En wat moet ik zeggen over het, uh, over het zilver? Hè? Dat is een beetje een... Uh, het zit net boven de 14... Uh, Oh, okay. Maar laat we daar niet te lang over. Nee, nee, nee. Uh, ja, de Bitcoin, uh, ja, vorige week was hij omlaag gekelde naar de 360 euro'tjes. Daarna, ergens midden in de week, is hij ietsje omhoog gegaan. Nu zit hij op uh, ja, net iets onder de 360. Uh, dus 359 om um, precies te zijn. Um, de staatsschuldmeter, ja, die is 200 miljoen omhoog geschoten. Of het eigenlijk omlaag geschoten deze week. Die staat op 478.2 uh, miljard in het rood. Uh, de Maruana Index die krabbelt omhoog uit zijn dolletje. Ik zeg maar altijd als je heel erg een tip zit. Ga gewoon lekker doorpakken. Dan word je vanzelf high. En dat geldt dus ook letterlijk voor de cannabis index. Hij schiet een beetje omhoog. Het exacte getal. dat haal ik er nu even bij. Om precies te zijn is staat nu op 210.11, ja. Goed, dan uh, racen we even snel door de nieuwsberichten heen. En laten we tegelijkertijd even ons libertarische licht daarop schijnen. Uh, we doen het nu even wel wat sneller, want uh, we hebben een hele hoop gasten die uh, staan te trappelen. Welke berichten hebben we? Uh, nou, we hebben venezuelaanse toestanden bij de Nederlandse apotheken. Uh, Jurjen heeft nog een berichtje over de pensioenfondsen. Het geen Pijl referendum dat vragen oproept. Censuur bij de West-Duitse Rundfunk. We hebben nog een Marouane berichtje uit Colorado. Want daar is de illegale wiet populairder dan de legale. En mocht je het erg vinden dat je de Twitter-politie aan de deur kreeg, beste Mark. Uh, het kan nog veel erger: in de Verenigde Staten is iemand 15 jaar dezelfde gegaan om een Facebook-post. En in Nederland kun je beboet worden voor een Facebook-post. En daar gaan we zo meteen eventjes wat dieper op in. Maar waar we echt uitgebreid op ingaan is natuurlijk de toestand bij de Libertarische Partij in de Verenigde Staten van Amerika. Want maakt Kerry Johnson een kans? Dat hoort hij allemaal zo meteen. Eerst gaan we naar Nederland toe. Naar de apotheken. Waarschijnlijk hebt u het al uitgebreid gehoord in het landelijke nieuws. Er is een run op medicijnen, precies te zijn op het Schildkliermedicijn. En dat heeft een hele mooie naam. Ik weet nog uit de tijd dat ik vroeger administratief werkzaamheden verrichtte bij een farmaceutisch bedrijf. Dat ze allemaal van die prachtige namen hebben. En hier, deze heet Tirax Duotap. Ja, een schildkliermedicijn en uh, ja, daar is een tekort aan ontstaan. Heeft te maken met dat een fabrikant, uh, Aspen, die is uh, bezig met een verhuizing. En ja, gedurende de verhuizing uh, ja, kunnen ze niks uh, produceren. En ze hebben natuurlijk een voorraadje uh, hebben ze ge hebben ze gemaakt. Dat hebben ze naar de apotheek gestuurd, maar dat is niet genoeg om de markt te voorzien. De bakker die gaat verhuizen, dus die maakt even een voorraadje brood. Als daar een uh, tekort aan is, tenminste hij heeft te weinig brood uh, in, in de voorraad liggen, uh, is dat dan erg voor de, voor de mensen met een behoefte aan brood? Ik denk dat er altijd wel iemand anders is die broodjes gaat bakken. Nou, hij genoeg uh, concurrenten denk ik. Uh, ja, maar in ieder geval hier is wel een probleem ontstaan. Er is waarschijnlijk maar één iemand die ze mag uh, produceren. Het heeft te maken met licenties en uh, patenten en dergelijke. Mm -hmm. Ja. Toch, toch wel een beetje raar. Ik zag dit toevallig van de week, straks uh, het journaal te kijken of, of zoiets. Uh, journaal 24. Een herhaling van Nieuwsuur geloof ik. En daar is een of andere deskundeloog erbij gehaald. En die, uh, die, die, die, die was heel erg verontwaardigd. Dat er mensen zijn die dan, die hebben in hun medicijnenkast hebben ze nog een voorraadje oude medicijnen staan. Hè? Dus die, waarschijnlijk hebben ze ooit die kuur gehad en hebben ze nog een beetje over. En gaan ze dan aanbieden op marktplaats of op andere plekken. Dat vond ze dan erg. En wat ze het meest schandalig vond, en dat vond ik wel heel erg tekenend, dat die mensen dan een winstoogmerk hebben. Ja, ik... Ja. In, in een markt hebben mensen een winstoogmerk. Ik bedoel, dat is wat een, uh, wat een markt uh, draaiende houdt. Ja. Ja, ik denk dat het hier juist het probleem is. Dat er a, heel veel uh, gereguleerd wordt. Dus het is geen vrije markt. Zeker niet uh, als het gaat om, om medicijnen. Mm -hmm. uh, en er zijn ook heel veel patenten en, en dergelijke. Dus dat... Ja, het wordt niet geconcureerd. Er zijn heel veel regels. Uh, en Ook de, de plekken waar het aangeboden wordt. Uh, de, je mag alleen maar bij een apotheek verkopen. Je kan niet gewoon in Albert Heijn of wat dan ook doen. Het is... Het is ja, op alle mogelijke manieren... Als ik het heel kort mag uitdrukken... Er is een tekort aan kapitalisme... En een teveel aan overheidsvermoeienis. Ik denk dat dat de reden is... Dat je dan Venezuelaanse toestanden krijgt... Met, zoals tekorten en zo. Ja, ja. nou ja, deels. Overal ontstaat een hele grote illegale markt. Uiteraard. Met hele gekke prijzen. Er gebeuren altijd gekke dingen... Als, als de overheid de markt probeert te reguleren. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dan gaan we naar het uh, volgende bericht. Ik heb hier een, uh, een bericht over pensioenfondsen. Uh, weg met de uitkeringsbelofte, staat erbij. Ja, in Nederland heb je geen vrije keuze. Je mag niet je eigen pensioenfonds uitkiezen. Uh -huh. Je mag niet bepalen aan wie je premie betaalt. Maar dat is voor een heel groot deel, is dat via bedrijfstakken, hè, dat is uh, uh, het poldermodel, uh, bepaald bij wie je wordt ondergebracht. Nou, en nu zie je inderdaad dat die pensioenfondsen, die stoppen heel veel geld in staatsobligaties. En ja, van alle overheden is het natuurlijk een beetje de vraag, gaan die terugbetalen met rente? Mm -hmm. En je ziet nu ook dat inderdaad de uitkeringsbelofte er afgaat. En dat heel veel mensen helemaal, die dachten ooit zekerheid hebben op een, uh, ja, een inkomentje voor de oude dag, mm -hmm. dat die die zekerheid helemaal niet meer hebben. Mm. Ja, ja, ja. Dus het geeft eigenlijk het, het falen van iets door een overheid uh, laten regelen. Laat mensen gewoon hun eigen uh, pensioenfonds uitkiezen ja. en gewoon bepalen aan wie ze premie betalen. Ja, dat sowieso, ja. Maar ik zie er ook wel een positief kantje aan. Ik bedoel, maar dan meer vanuit anarchistisch perspectief. Hè? Ik bedoel... Uh... Heel veel mensen die, die geloven nog steeds in de overheid of in, in de staat, weet je wel. En uh, als het blijkt dat deze niet uh, in hun beloftes kunnen uh, voorzien, dan ja, is dat wel weer mooi. Het <laughs> is wel hard, het is wel hard natuurlijk. Maar aan de, aan de ene kant is het wel mooi dat mensen dan hun geloof ook in de overheid verliezen. Dus uh, dat, dat vind ik dan weer een positief kantje aan dit verhaal. Ja, ik, ik leg, probeer dat altijd weer zo uit te leggen. Het is een, een systeem dat faalt en uiteindelijk zal het in de afgrond storten, net als dat de Sovjet-Unie dat deed. Mm -hmm. en, en iedereen die daaraan vastgeketend zit, op een of andere manier, iemand, iedereen die dan op een bepaalde manier banden met de overheid uh, heeft, die, uh, het zijn met een uitkering of op een andere manier afhankelijk is van, van de staat, die, ja, die wordt dan meegezogen in dat zwarte gat en die, die, die, die, die, die bodemloze put. Uh, ja, hier zie je dat ook. Dus het is de beste manier is om zelf zoveel mogelijk je dingen te regelen: goud, zilver, bitcoins. Uh, op andere manieren zeg maar uh, iets te hebben waar, waarmee je zeg maar, uh, jezelf kan uh, redden. op het moment dat de hele overheid in elkaar uh, kukelt. Uh -huh. Ja. Dus ja, het, uh, de overheid biedt nooit, is nooit zekerheid. Dat is wel wat hier uh, uit blijkt. Ja, nou dan gaan we naar het volgende bericht. Het uh, geen-pel-referendum heeft weer voor Kamervragen gezorgd. Uh, dit vind ik wel een beetje een hilarisch bericht eigenlijk. In de Tweede Kamer zijn er serieus uh, aan de ene kant door D66 uh, vragen geroepen over het Oekraïne-referendum, geen pijl, referendum heet dat ook wel, en die vroegen zich af of er uh, sprake was van Russische pogingen om invloed uit te oefenen hierop. Aan de andere kant was er ook weer de SP, die vermoedde weer uh, inmenging vanuit de Verenigde Staten. <laughs> Dit is wel hilarisch, hè? Ja, dat zegt dat wel. Ja. De pot de ketel. <laughs> Voor degene die, uh, die het niet snapt... Uh, waar, waar, waar wij nu om lachen... Uh, D66, ja, het mogen wel duidelijk zijn... dat die wel heel erg nauwe banden hebben... met de Democratische Partij in, uh, in de VS. Dat is ook de partij die heel graag wilde... dat Obama de Tweede Kamer ging toespreken... toen hij in Nederland was. <laughs> en de SP... Uh, ja, Iedereen met een beetje geschiedkundige kennis die weet dat die destijds ooit door uh, zowel de Mao als door uh, de Sovjet-Unie gesteund werden. Ze hebben daar nog een mooie drukkerij uh, gekregen en die... Uh, <laughs> Ik roep in ieder geval de kamervragen te roepen. Dit was naar aanleiding van uh, een krantenbericht van de Britse Kranten Telegraph. Die had een uh, bericht geplaatst waarin ze uh, zeiden dat ze de geheime Amerikaanse geheime onderzoek deed naar de Russische beïnvloeding van het Oekraïne referendum. Ja. Nou ja, wat moet ik zeggen? Uh, volgens mij kunnen we een mooie overgang maken naar een ander bericht. Ja, er zijn nog meer mensen die zich zorgen maken. Hè? Koninklijke Shell. Ja, de heer van Burden, die, uh, die wil graag het uh, Britse referendum beïnvloeden. Uh -huh. Daar is hij heel hard mee bezig en schrijft allemaal... Uh, Artikeltjes waarom dat Groot-Brittannië in de Europese Unie moet blijven. Oké. Okay. Over invloeden gesproken. Alsof je zoiets niet gewoon aan de democratie kunt overlaten. Ja. En Rutte natuurlijk. Hè? Die is ook, uh, heeft ook in, uh, in de EU Engeland toegesproken. Blablabla. Nou ja, dat, ja, maar daarnaast dat, het gaat het allemaal over dat ze invloed willen hebben in Oekraïne, Kom <laughs> on. Ja, dat ook nog een keer hè, ja. dus we willen, we willen Engeland erbij houden, we oefenen invloed uit in Oekraïne. Daar is Hans van Balen nog met, die, met zijn vuist naartoe gegaan, hè? samen met uh, Guy Verhofstadt. Ja, ja. Stop, we stoppen ze allemaal geld uh, toe, nou ja, alsof, alsof je geen invloed wilt uitoefenen, dus ja... Waar lullen ze eigenlijk over? Ja, maar ik denk ook datgene waar ze over lullen ook weinig correlatie heeft met de intentie of de achterliggende gedachte. Waarom ze dat bericht lullen. Maar goed, we ja, moeten er een beetje vaart in maken. En ik heb hier nog een. Haya, Een marijuana-berichtje uit Colorado, uiteraard. Waar het gelegaliseerd is en alsnog nog steeds een zwarte markt is. Mm -hmm. Ja, Rara, hoe ja, kan dat? Ook nog behoorlijk groot. Nou ja, om het heel kort uh, te zeggen, er zijn dermate veel regels dat mensen marihuana toch nog kopen van uh, de illegale partijen. Dus ik denk dat gewoon de regels voor de legale partijen, te, ja, dat er gewoon te veel regels en lasten zijn. Ik kan me wel iets voorstellen wat er in, in uh, Colorado gaande is. Dus je hebt natuurlijk bedrijven die mogen, zeg maar, moeten voldoen aan heel veel regels. Regels die vaak op uh, angst zijn gebaseerd. Men vindt drugs eng. En angst is nooit de beste raadgever. Dus de, ja, de kwaliteit van de regels zal ook niet zo goed zijn. Ja, dus ik denk, ik, ik, ik vermoed dat dat het is. Het is natuurlijk wel hartstikke mooi dat het gelegaliseerd is. En dat mensen zien van, ja, zie je wel. Het is uh, helemaal niet zo erg. Het biedt kansen en, uh, en banen. Maar ja, misschien moeten ze nou weer iets gaan doen aan de regelgeving. Ja, volgende bericht, we moeten opschieten. Ja, we moeten opschieten, ja, ja, ja. <laughs> um, we hebben hier een berichtje over... Uit Duits ja, Duitsland komt dit. Notabene van de NOS, uh, die heeft een bericht en het gaat over de WDR moest positief bericht geven over de vluchtelingen. Ja, oh, hoe grappig dat dit van de NOS komt. Nee. Er is een uh, journaliste uh, uit Duitsland die heeft uh, verklaard dat er een commissie is in uh, Duitsland die vindt dat uh, de Duitse staatsomroepen, want ze hebben daar verschillende, in dit geval dan de West-Duitse Rundfunk, die moesten tot lange tijd, toen de vluchtelingen zeg maar, Duitsland inkwamen, alleen maar positief bericht geven over, uh, over de komst van de vluchtelingen. En daar is ik dan een keer kentering in gekomen toen uh, ja, in Keulen en andere Duitse steden het uit de hand liep. Ik vind het wel grappig, want dan is er een CDA-Kamerlid uh, die dan uh, heel erg verbaasd is dat dit in Duitsland gebeurt. En dan denk ik ook zoiets van ja, potverwijte ketel, kom op. Het enige verschil met Duitsland en Nederland is dat in Duitsland dan een commissie is, en in Nederland is het een soort ongeschreven regel. <laughs> Ik, ik, ik weet niet of jij dat weet, Julian, maar er was ooit een, er was een journalist die twitterde toen in Keulen dat dit gaande was. Die was daar live uh, te plekken. En die had dan getwitterd dat er, uh, ja, dat er allerlei rare dingen gebeurden. En die, die kreeg dus de hele linkse journalistiek uh, die over hem heen viel. Van, uh, dat mag je niet zeggen. Dus in Nederland is het eigenlijk meer een ongeschreven regel. Daar heb je niet eens een commissie nodig. Mm -hmm. En... Zijn ze een beetje verbaasd dat, dat er in Duitsland een commissie is die dat dan uh, dicteert? Nou ja, eigenlijk zouden dit soort commissies, uh, waar ook ter wereld, zouden er eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Hè? Uh, uh. Maar ja, dat ze er zijn geeft gewoon aan dat, uh, dat overheden op uh, alle vlak uh, invloed willen hebben en houden. En dat ze uh, ja, ook bereid zijn om, om af te dwingen uh, door beïnvloeding. En, mm -hmm. Ja, desgewenst door het inzetten van uh, soldaten. Dus wat dat betreft is het allemaal verschrikkelijk. Is het probleem eigenlijk niet dat dit een staatsomroep is. Ik bedoel, kijk, binnen een, de, zeg maar de private uh, media daar heb je natuurlijk ook richtlijnen en memo's die uh, worden doorgestuurd. Ik bedoel, als jij bij Rupert Murdoch hoort of bij een andere mediamagnaat, ja, die, die wil ook een bepaald geluid laten horen. En die mm -hmm. stuurt ook een memo door van nou jongens, dit moet, dit moet je gaan vertellen. Maar ja, goed, dat dan is het prima, want het is privaat. Dus uh, ja, en je, en je weet gewoon wat je dan kan verwachten. Maar hier is het: er zijn staatsomroepen, mensen die betalen onvrijwillig daarvoor. Uh. Ja, klopt. Ja. Ook de PVV'ers, uh, tenminste, ja, in Duitsland dan, die betalen hier aan mee. Wat je? Nou ja, mensen die helemaal niks hebben met uh, migranten, dus uh, mensen die in pegida tocht uh, meelopen, die betalen dus mee aan de WDR. Ja, dus ook uh, Pegida mensen die betalen dus onvrijwillig voor dit soort censuren. Uh. Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Voor, of juist voor de nou, censuur, het ging toch over het plaatsen van positieve berichten. Ja, ook. precies. Ja, maar daarmee censureer je de negatieve berichten. Mm -hmm. Dus je hebt niet een, echt een objectief beeld of zo. Dus uh, ja... En dan gaan we nog even snel naar het uh, volgende berichtje. Ik heb hier nog iets over, ja, zometeen hebben we uh, natuurlijk Mark Jongeneel, die de Twitterpolitie op zijn dak geeft. En dit sluit er een beetje op aan. We hebben hier twee berichten over um, ja, hoe de politie bezig is uh, de sociale media in de gaten te houden en wat voor consequenties dat heeft. Laten we eerst naar de Verenigde Staten van Amerika gaan, want daar is iemand uh, voor een paar jaar de bak in gegooid vanwege een post op Facebook. ja. Hé, hey, ik uh, wilde eventjes, nou ja, je kent uh, de, de, de rappers natuurlijk. Mm -hmm. Dus deze die had, ook, uh, had zichzelf laten afbeelden op uh, Facebook met een uh, pistool bij zich. En uh, nou ja, dat uh, zag de politie en die heeft hem gearresteerd. En in uh, ja, dat deel van Amerika is wapenbezit dan uh, niet legaal. Dus uh, mag uh, 15 jaar de cel in. Dat nou, zeggen, er gelden hele strenge regels. Hè? Er wordt altijd geroepen, ja, in Amerika met de wapens, maar niet alle staten of counties zijn uh, even happig op wapens. En in dit geval zat de mooiste man in een staat, Tennessee, geloof ik, hè? Mm -hmm. Ja. Ja, wij uh, wat striktere regels gelden. Dus, uh, de man die had dan een, een, een strafblad en voor drugsvergrijpen en in heel veel Amerikaanse staten en counties gelden inderdaad uh, regels. Dat als jij veroordeeld bent of een drugsverleden hebt of nog steeds aan de drugs bent, dan mag je geen wapens bezitten. We denken dat dit is in Amerika hè? Ja, met forse consequenties ja. ja uh, hoeveel jaren uh, zei je? Vijftien. Vijftien jaar voor een Facebook post, jongens. The land of the free, home of the brave. Dan gaan we even naar Nederland toe. Een boete voor uh, zwollenaar naar plaatsen van een ACAP-bericht op Facebook. Een ACAP staat voor All cops are besters. En dit zeg ik even tussen aanhalingstekens, U mocht de politie luisteren. Dit is een citaat. En even een tip uh, voor de mensen die uh, dit soort dingen willen plaatsen: Zeg de volgende keer naar mijn mening. Uh, dan uh, zal de politie er op een andere manier naar kijken. Even een tip. Uh, in ieder geval de rechter in uh, Zutphen die heeft een uh, 22-jarige verdachte uit Zwolle veroordeeld tot 200 euro boete wegens het beledigen van agenten. Dit was alles naar aanleiding van een, uh, een voorval dat zich op uh, nieuwjaarsdag in 2015 had voorgedaan. Uh, toen waren een aantal jongeren in Weesip. die... Uh, een niet zo leuke ervaring met de politie hadden. En hierover hadden bericht op Facebook. Een foto geplaatst. En daaronder was allerlei commentaar te lezen. Een van de commentaren was 13.12. En dit kwam van een 22-jarige L.d. Het zal een initiale zijn, denk ik, van desbetreffende persoon. Denk je dat het een tijdstip is, maar de politie vat het anders op. Die zag het als um, 1 staat voor A, 3 staat voor de C, de dubbele punt staat voor niks, de 1 staat weer voor de A en de 2 staat in dit geval voor de B, wat ook weer de afkorting A-kap is, wat voor All Cops Are Bastards staat. Ja, en dat vatte ze op als een belediging. Ze voelde zich ernstig gekwetst, diep gekrenkt. Uh, misschien wellicht moesten ze wel naar de psychiater toe voor hulp... Het zal wel heel ernstig zijn geweest, want dit alles leidde tot een boete van 200 euro. En toen voelde de agent zich waarschijnlijk weer goed, vermoed ik. Hij ja, heeft toch weer wat bijgedragen aan de staatskas van Rutte. Oh, is het niet voor uh, genoegdoening omdat de man zo gekwetst is door het uh, getal? Nee, ik denk <laughs> gewoon om zijn boetequotum te halen. Misschien krijgt hij wel promotie. Ja, kom op, het is... wie is het slachtoffer? Maar dus je vraagt, wie in deze, dit hele verhaal, wie is nu het slachtoffer? Is het de agent die gekwetst is door een getal? Ja, dat zal ik even zeggen. Ik, uh, ik, ik, ik onthoud me van elk commentaar. Oké, okay, ja, ja, ja. Uh, overigens even, ik wil erbij zeggen, dit is slecht mijn mening. Hè? Dus, uh, ja, uh, dus, ik wil hier geen enkele agent mee beledigen. Uh, het is alleen maar een vraag die ik stel. Wie wordt hiermee uh, daadwerkelijk uh, tot slachtoffer gemaakt? En dat mag u allemaal zelf invullen. Ja, goed. Wilt u het bericht verder lezen, dan kunt u het allemaal op onze website uh, lezen. Ja, dan hebben we natuurlijk uh, het voorval wat zich uh, voorgedaan heeft in uh, Sliedrecht, waar de politie op bezoek kwam bij een, uh, een uh, twitteraar die wij zo meteen in de uh, hebben. Ja, naar aanleiding van de tweets. Dat ik daar belastinggeld voor betaal, dat de politie allemaal twitterberichtjes uh, zit te lezen, uh, vind ik betreurenswaardig. Ik vind het uh, ja, verschrikkelijk eigenlijk om triest van te worden. Nou, zo meteen gaan we het uh, slachtoffer in kwestie uh, interviewen uitgebreid. Uh, maar eerst gaan we nog even naar de Verenigde Staten van Amerika. Even uh, peilen hoe uh, de libertariërs het daar doen. Want dat zijn natuurlijk uh, de Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen. Uh, uh, heb daar hebben ze ook een libertarische partij. Een libertarian party. en Dat is een beetje de oudste van de wereld. Uh, en daar doen uh, verschillende, verschillende mensen die hebben zich kandidaat gesteld. Uh, onder andere Gary Johnson. Die had een hele opmerkelijke uitspraak gedaan. Hè? Dat had hij vernomen. Ja, ik, ik heb uh, op de tijdlijn van uh, John McAfee heb ik gelezen dat uh, Gary Johnson eigenlijk al heeft toegegeven of uh, aangekondigd eigenlijk helemaal niet voor de presidentschap te gaan. Hé? Ja, dus hij is wel kandidaat, maar hij geeft eigenlijk bij voorbaat al toe van ja, ik word toch niet de nieuwe president. Dat is heel realistisch, maar het is ook een beetje een, uh, een, een self-fulfilling prophecy. Hè? Het is eigenlijk... Uh, eigenlijk uh, ja, geef je bijvoorbeeld al toe van ik ben een beetje de, de, de loser. Mm -hmm. Nou, daar is uh, natuurlijk John McAfee het ook niet mee eens. En ja, je kunt, uh, als, als je het brede trekt, zie je dat, dat, dat libertariërs in de VS massaal overlopen naar de Tea Party. En uh, is die uh, Gary Johnson... Uh, ja, ik vind, ik vind hem niet zo geweldig. Eigenlijk denk ik... Uh, Ga naar huis, ga wat anders doen. Nou ja, kijk, hij heeft toch wel... de vorige verkiezing toch wel 1 miljoen stemmen weten te halen. Dat wat... Ja, maar maar, maar, maar... maar biedt die mensen dan ook een perspectief? En ga, ga dan door. Uh, wees optimistisch. Zeg dingen die... Uh, ja, die, die, die, die, die je vooruit helpen. En ga vooral niet... Uh, niet, niet, niet, niet jezelf... naar beneden halen. En, en dat is hij aan het doen eigenlijk, hè? Wat heeft hij letterlijk gezegd dan? Nou ja, nogmaals... Uh, een <laughs> letterlijke quote wat heeft hij letterlijk gezegd nou, hij, hij, heeft, hij heeft letterlijk al toegegeven dat hij de race om het presidentschap niet zal gaan winnen oh, Oké. Okay. dus ja, dat, dat, daar is niks mis mee het is heel realistisch het, het, het, is, het is ook een beetje bijvoorbeeld al verlies toegeven en dat is heel zwak uh. ik denk, alles, alles is marketing in deze wereld ja, hè? Ik bedoel, je, moet, je, moet, je moet iets verkopen en als je iets, uh, iets verkoopt dan moet je positief zijn en dat, dat, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja, als je de basics van de, van, van, van de markt uh, niet begrijpt, dan blijf je een, uh, een, een heel klein splinterpartijtje. Ja, uh, wie vind jij een uh, geschikte kandidaat als je kijkt van wat uh, de, de Libertarian Party in Amerika dus, uh, want daar zijn ze nou uh, in de race voor het, uh, de kandidatuur hè, voor de verkiezingen. Wie vind jij de meest geschikte kandidaat? Nou, dat is, op dit moment is dat natuurlijk uh, is, is dat heel, moeilijk, uh, heel moeilijk te zeggen. Ik, ik denk dat, de nieuwe, uh, dat, dat er nog een nieuwe generatie aan goede kandidaten geboren moet worden. Uh, er zijn een aantal mensen goed, uh, goed, goed bezig. Ik, ik spreek op dit moment nog niet echt de voorkeur uit. Het liefst uh, zie je natuurlijk een uh, schone dame die uh, mensen over de, over de streep uh, trekt. Hè? Je, ja. je hebt een beetje een kartrekker nodig. Niet, niet iemand die, uh, ja, die, uh, die een kar met de vierkante wielen uh, vooruit probeert uh, te duwen. Mm -hmm. Maar goed, van alle kandidaten, wie vind jij de beste? Ook al is het dan misschien bij gebrek een beter. Ik denk dat je op dit moment uh, dat, dat je moet gokken op McAfee. John McAfee? Die met zijn zeven, zeven vrouwen en zijn filmpjes waar hij kook uh, op zijn baard heeft en met wapens zwaait. Ah, ik, ik, ik denk, ik denk uh, het, het gaat natuurlijk voor een belangrijk deel om naamsbekendheid. Uh, stemmen is iets heel oppervlakkigs. Okay. Dus als jij, uh, hè, dan, dan heb ik het niet over, over, over libertarisme in het algemeen. Uh -huh. Maar je hebt het hier over een libertarische partij. Dus, ja, ja, maar kijk, John McAfee wordt toch geassocieerd met de McAfee uh, software. Waar hij dan zelf misschien wel op een hilarische manier afstand van gedaan heeft. Met allerlei filmpjes. Maar ja. Het is net zoiets als je president Norton hebt, van Norton Antivirus. Ik bedoel, daar maak je ook mensen niet blij mee. Je denk je, potverdorie, dat is die man van die rotzooi op mijn computer. Mm -hmm. ja. ja, nee, maar goed, la, la, la, laten we het zo zeggen. Je, je hebt op dit moment je hebt wel een, een, een springplank nodig. Uh -huh. En hoeveel die springplank ook is, uh, je komt niet vooruit met mensen die niet. Uh, je, je hebt wel iets ondernemends nodig. Uh, uh, uh, uh. En de ideale kandidaat zal, zal misschien ook wel niet, uh, wel niet bestaan. Maar uh, het moet niet zo zijn dat uh, libertariërs massaal overstappen naar de Tea Party, omdat de Tea Party Rand Paul heeft. Dat iedereen, dat, dat, dat, dan, dan heb je inderdaad een hele grote conservatieve beweging, Nou gefeliciteerd, dat is hartstikke, hartstikke mooi voor de, voor de conservatieven. Maar als je, dus, uh, als je dus vooruit wil, dan heb je ook een puur libertarische partij nodig, mm -hmm. met een, een echt libertarische agenda. Maar jij had zelf al ja, binnen ons groep had je dan al een keer een polletje gedaan, mm -hmm. eh, waarin je stelde van de, de libertarische kerk heeft een, uh, ja, een pauze nodig. <laughs> Wat dat dan een beetje een contradictio terminis is. Ik bedoel, uh, wij hebben niks met een kerk in die zin van, uh, we zijn veel te rationeel daarvoor. Uh -huh. En paus, ik bedoel, libertariërs die geregeerd of gedicteerd of gestuurd worden, ja, dat is ook al een contradictio. Uh. Ja, maar toch laten mensen zich makkelijker sturen dan, uh, dan, dan, dan, dan je denkt. Ja, maar goed, libertariërs zijn bij uitstek mensen die zich willen laten leiden door hun eigen gezonde verstand. Nee, nee dat, dat idee heb ik niet. Als je mensen volgt, uh -huh. hoe, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe mensen soms achter uh, bepaalde filosofen. of uh, wat, wat, wat, wat, ik nog, uh, wat, wat je nog meer ziet terugkomen, in hoeverre dat mensen achter Rand Paul aanlopen. Dan denk, ik, uh, ja, dan denk ik dat er al, al in zekere mate van zoiets sprake is. Ja, ik denk, kijk, dat... ik, ik post ook wel eens een, ook wel eens een filmpje van Rand Paul. Omdat ik denk van ja, nou, ik ben het wel met die gasten eens. Af en toe zegt hij wel dingen waar ik zeg van ja, ja, mooi gezegd. Het, het, het gaat ah. soms ook verder dan dat. Mm -hmm. En eh, dat, dat, dat, dat, dat, dat je eigenlijk een, een, een, een merk. Uh, helemaal endorsed en dan bedoel ik het al, uh, al voor maanden dat, dat, dat mensen, maar um, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat zie je wel terug eh? en dan denk ik wel dat je… Dus je, zoals... je vergelijking met een Justin Bieber fan die dan de hele dag, zijn hele tijdlijn staat vol met Justin Bieber. Uh. En zo staan ja. bij sommige mensen de hele tijdlijn vol met Rand Paul. Uh. Nou, dat, dat, dat, echt waar hoor. Dat, okay. dat, dat soort mensen dat, dat, dat bestaat in, uh, in, in, in libertarische dingen. Ja, ik ken alleen Libertarian Girl. Uh, ja, het is een van de blonde griet, die uh, noemt zich Libertarian Girl. En dan denk je eerder van, volgens mij ben je eerder Conservative Girl of zo. Maar uh, goed, die staat ook de hele dag met een op de foto. En die, die volgt iedere stap die hij neemt, zeg maar. Ja, ik, dat, ik, ik vind het ook wel grappig. Ja. Uh, de ja? groepie ja. van Rand Paul, zeg maar. Nee, ja goed, ja, nou goed uh, je had die van de Paul geplaatst uh, binnen ons uh, kring dan van de, van de Vrijd Radio. En daar waren er geloof ik vier die het ermee eens waren. En drie die hadden zoiets van, de paus heeft een libertarische kerk nodig. Nou, dat, dat, dat is misschien ook wel waar... Uh, het, het, het, het is vaak en-en. Het is niet altijd of-of. Ja, goed, maar goed. Jij, jij had een beetje onderzoek gedaan, hè? Ja. Je had bij het boel gekeken naar keywords? Ja. Dus je had een, een bepaalde trend waargenomen dat er uh, afname was in de interesse in, in het libertarisme? Nou, je, je ziet... Uh, maar dat gaat, dat, gaat, uh, dat gaat verder. Dit is sowieso de keyword-analyse van uh, libertarisme. En dan kijken ze ook niet alleen naar het libertarisme zelf, maar ook naar... Gerelateerde zoekwoorden. Dat zie je ja, na een aantal grotere pieken. Zie je dat, uh, zie je dat teruglopen mm -hmm. in een lijn naar beneden. Dus, dat, uh, ja, dat, dus, dus dat, er, dat, dat er wel gewerkt moet worden aan de winkel. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Yeah, yeah, yeah. Anders krijg je geen grote, kleinere overheid. Dan krijg je misschien alleen maar. Uh, nou ja, wat, wat, wat, wat Trump wil. Dan krijg je een grote muur om Amerika. En dan krijg je misschien meer, uh, meer grensbewakers uh, in Europa, maar dan krijg je niet minder overheidsuitgaven. Uh -uh. En want dat heeft dan geen prioriteit. Hij zegt wel dat er in Bolivia een hele grote vraag was naar uh, libertarisme. Ja, daar kom ik nog eens op terug. Dat uh, is momenteel nog in onderzoek. Ah, oké, okay. dat is wel apart, ja. als je kijkt naar, dan denk je van Amerika, dat zal wel de grootste vraag zijn, naar uh, libertarisme bij Google, maar dan bleek het dus Bolivia te zijn, dus, <laughs> dat is wel grappig, ja, dat land hebben we nooit gehad in de uitzending, dus, uh. ja, goed, maar ik had zelf nog een keertje gekeken, en ik uh, kwam een beetje achter van, ja, maar wacht eens even als je puur op uh, onderwerpen gaat zoeken, personen bijvoorbeeld, dan zag je dat er een enorme stijgende lijn was bij Stefan Monjeu. maar als je echt kijkt naar filosofische stroom, zoals objectivisme, ...anarcho-kapitalisme en voluntarisme, we zien inderdaad een langzame daling. En als je kijkt puur personen zoals Ron Paul, dan zag je natuurlijk rond de presidentsverkiezingen enorme pieken. Maar ja, bijvoorbeeld uh, bekende libertarische personen, die, uh, die zijn enorm in de stijgingen. Uh, waaronder dan Stéphane Monlieu het meeste. Ja, dat zou het zou ook niet zo kunnen zijn dat, dat mensen meer ge, zich meer richten op uh, bepaalde issues... ...en niet zozeer op filosofische stromingen. Want ik bedoel, je uh, keek ook naar communisme en andere uh, stromingen, die, daar zag je ook een daling hè, bij, uh, bij Google. Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, kijk ook wat die mensen uh, verkondigen. Hè. En dan denk ik dat je, uh, het, het voorbeeld wat je noemt, dat gaat ook duidelijk een beetje, uh, ja, de, de, de, de, dan, dan wel weer de conservatieve richting uit. Ja, goed, hij is anti-religie, dus uh, ik bedoel, hij, uh, mm -hmm. hij geeft af en toe een hele felle kritiek op de islam, maar hij geeft net zo goed ook kritiek op christendom en andere re religies. Stefan Monnier is gewoon anti-religie. Ja. Maar ja, dan is het dan is de vraag, wat moet je de politiek mee? Ik bedoel, kijk je kunt wel inderdaad tegen uh, religies uh, zijn en uh, ja dat dat kan, alleen ja, de eerstvolgende verkiezingen die worden, worden waarschijnlijk gewonnen door rechtsconservatief. Uh, zowel in, uh, in, in Europa als in Amerika. Mm -hmm. Dus er zijn, er zijn ook niet-libertarische mensen die, die, die, die zich daar wel mee bezig gaan houden. Mm -hmm. Terwijl je nog niet op korte termijn kunt uitgaan van een libertarische samenleving. Maar puur vanuit het, uh, uit het libertarisme. Moeten wij die migratiecrisis uh, moeten we die oplossen? Nee, maar dat ga je ook niet oplossen. Die ga je niet oplossen. Dus met andere woorden, uh, mensen die van, van, van migratie en, en, en, en, en de angst voor migratie uh, het grote topic maken, en, en er zijn echt mensen die dat, die dat topic heel erg groot maken, dan uh, heeft een kleinere overheid of, of minder, uh, ja, meer vrijheid en minder overheid, persoonlijke vrijheid, economische vrijheid, dat heeft voor jou dan geen prioriteit. Uh -huh. En dan heeft gewoon, uh, nou ja, gesloten grenzen, dat heeft voor jou prioriteit. Ja, inderdaad. Ja. Zelfs ook zelf zoiets van, je kan het beter met die... Met, met, met zo'n crisis kan je beter zeggen van, nou ja, ik heb uh, oplossingen, weet je wel. Ja, kijk, zo ga je ermee om, weet je wel. Mm -hmm. en kijk, ik uh, bedoel, ik heb nog geen libertariër horen roepen van, nou uh, laten wij uh, het gedachtegoed van het libertarisme in het Arabisch printen en aan die uh, vluchtelingen uitdelen, weet je wel. Ik heb daar nog niemand over horen roepen. Ik bedoel, als, als ze hier komen, jongens, hier heb je Iron Rant in het Arabisch. Mm -hmm. Ik heb veel, veel plezier ermee. Ja. ja, dan ben je op een, een positieve manier bezig. Ik bedoel, ze komen hierheen en ze hebben niks, ze hebben ook niks te lezen. Er zijn wel christenen die daar uh, met de Bijbel staan, weet je wel. En moslims die daar met de Koran staan. Ik bedoel, als je bij gemiddelde AZC komt, het is, het is, het is, de Jehovas staan er altijd. Ja. ja, nee, serieus, want het is zo. <laughs> Oké. Okay. Ik heb nog geen uh, conservatief of een, uh, weet ik veel, een socialist of een iemand anders staan. met hun woordjes die staan. Uh. Ja, dus uh, de, ik, ik zou ook zeggen tegen al die libertariërs die zo'n, ja, die een mening hebben over vluchtelingen. ja Als je echt meent wat je zegt, ga met je boeken van uh, Mises in het Arabisch bij de vluchtelingencentra staan. Dan ja. neem ik je serieus. <laughs> ja, en ja, wat ik ook zou zeggen. Stel je bent, uh, ja, je, je, je zegt voor mij is, uh, is, is op dit moment uh, zijn bepaalde dingen zoals gesloten grenzen hebben even prioriteit. Uh -huh. Dan kun je ook gewoon tijdelijk zeggen: Nou, ik ga, uh, ga uh, rechtsconservatief een tijdje steunen. Er is ook, is ook niks mis mee. Mm -hmm. Alleen dan doe je niets af aan het, uh, aan het, aan het, aan het libertarisme. Nee, goed. Er zijn hier nog drie mensen te trappelen. En die gaan we nu allemaal. Eigenlijk vier mensen, want daar hebben we ook nog de column van Henk. Uh, ja, als eerste gaan we natuurlijk uh, luisteren naar uh, de Bitcoin-expert. Dat is Robert uh, Reindert-Nederhoed van uh, bitmymoney.com. Daarna hebben wij. ...Yoshi Livo ...van uh, onder andere Wonderland en de Eegelden. Uh, daarna hebben we de column van Henk... ...en als toetje naar... Uh, na al dit alles hebben wij... Um, Mark Jonge Neel... ...en die gaat ons vertellen over hoe de Twitterpolitie... ...bij hem op de stoep stond. Ja. Daartussen hebben we dan nog de kolom van Henk. Goed, ja... ...nou daar komen ze dan, hè, naar de tune. <middels> Ja, op dit moment bij ons aangeschoven is uh, Robert. Uh, ben ik even je achternaam kwijt? Robert en en Nederhoed. Ah oké, okay. ja. En uh, jij weet heel veel van bitcoins af. Hè? En uh, de reden dat we, dat we jou erbij hebben gehaald is dat wij al drie jaar lang uh, doen wij de, het goud, zilver, uh, de bitcoins. Ja. Marihuana index, dat laatste is dan echt met de knipoog. Uh, ja. <laughs> en dat deed ik, omdat ik, ik heb natuurlijk bij een lokale omroep gewerkt en moesten we altijd een vaste item doen, dat was het weer en de filemeldingen. Toen oh, ik ja. dacht, ik doe een libertarisch programma, nou ja, doen we goud, zilver en bitcoins. <laughs> Later kwam dan uh, de staatsschuld en de cannabis index bij. Ja. ja, ik heb het nog nooit echt serieus over bitcoins gehad, terwijl we wel uh, veel berichten gehad, natuurlijk over Silk Road. Ja. Eh, we hadden laatst natuurlijk over de, de, de, de Nasdaq die overgegaan is op de Bitcoin. Ja, de blockchain. Dus de techniek achter Bitcoin gebruiken ze voor, ah, okay. uh, voor uh, aandelen. Nou, misschien moet je dat toch even aan ons uitleggen dan. <laughs> ik, ik heb wel Bitcoins uh, in mijn wallet. Uh, dat weet je wel. Ik heb wel eens wat uh, mee gedaan. En daar ja. houdt mijn kennis, mijn ervaring mee op. Maar ik, okay. ik, ik merkte ook wel dat heel veel uh, luisteraars, dat niet alle luisteraars zijn Bitcoin-fan. Ja. Uh, sommige sferen echt bij goud en zilver. Uh, daar heb ik ook op, hoor. Oké. Okay. En ik heb er eentje gesproken die, die wist helemaal niet wat een Bitcoin was. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. nou, ja. ik, kan, ik kan wel iets erover zeggen. Oké, okay, vertel. Je hebt zeg maar de techniek mm -hmm. achter Bitcoin. Dat, dat is de echte uitvinding die gedaan is in 2008 door Satoshi Nakamoto. Oké. Okay. En dat is ook de techniek die nu wordt ingezet door al die banken. En die, die allemaal zien, hé, hey, er is een kans, zeg maar. Mm -hmm. De eerste toepassing van die techniek, dat is Bitcoin geworden. Oké. Okay. En de, de uitvinding is een wereldwijde boekhouding die niet door een centrale partij wordt beheerd. Mm -hmm. En bitcoin als eerste toepassing is, dus de eerste munt die in die boekhouding is uitgebracht. Waarbij dus ja, geen centrale partij het aantal of de transacties of wat dan ook maar kan beïnvloeden. Okay. Dus je hebt een hele grote mate van vrijheid en heel weinig derde partijen daarin. En dat is aantrekkelijk voor sommige mensen. De middelman is eruit gehaald, zeg maar. Ja, okay. in principe wel. Net als het internet zelf, hè? Ja, ja, precies. Iedereen kan aanhaken, je kan over de hele wereld uh, informatie versturen. Nou, nu kun je over de hele de wereld waarde versturen. Oké, okay, ja, dat is mooi. Maar ah, wat, wat hoe, hoe, hoe denk jij hierover? Uh? Nou, zoals, uh, zoals ik wel vaker zeg, uh, het is makkelijk om overal een mening over te hebben. Mm -hmm. Maar met innovatie moet je de creatieven ook soms hun werk laten doen. Mm -hmm. ja, en dat is eigenlijk. Ja, en goed, wat doe jij? Hoe uh, ben jij bezig met Bitcoin? Ik ben eerst gewoon privé ermee bezig gegaan. Ze dus hebben gewoon weer verdiept. Mijn eerste Bitcoin gekocht was er ergens in 2012. Kocht je er nog 10 of zo? Weet je wel. Dat was ja. nog uh, goed te doen. En uh, ja, daarop gaan programmeren. Met een paar andere mensen. En uiteindelijk heb ik, uh, heb ik er mijn werk van gemaakt. Een bedrijf gestart. Dat heet dan bitmamoney.com. Mm -hmm. Ja, eigenlijk het doelstelling is om het zo makkelijk mogelijk te maken om ermee te beginnen. En dat betekent dat je makkelijk in kan stappen, maar dat je ook weer uit kan stappen. Hè? Dus als je geld insteekt, wil je ook zeker weten dat je later weer je euro's terug kan krijgen. Op het moment mm -hmm. dat je vertrouwen minder is bijvoorbeeld. Dus er zit een stukje, ja, hoe noem je dat? Voorlichting ook bij voor nieuwe gebruikers. Je kunt bitcoins versturen via e-mail. Je kunt ze kopen met iDeal, Het is echt super makkelijk. En we zijn er in Nederland begonnen en zijn nu een beetje aan het kijken hoe we... Nou, in dit geval de Filipijnen een lijn kunnen opzetten waarbij je bitcoin gebruikt om geld... ...naar een ander land te sturen. Dus Dan is het minder bitcoin voor bitcoin... ...maar dan is het bitcoin om echt iets te gaan doen. Okay. Bijvoorbeeld euro naar peso. Is het makkelijk om in een ander land... voet uh, aan de grond te krijgen? Nou, het mooie is dus... Kijk, twee jaar geleden had ik het ook al onderzocht... ...en uh, daar heb ik heel vaak over gesproken... ...maar je moet eigenlijk niet zelf in dat andere land gaan zitten. Okay. Dus wat je doet is je zoekt... Hey, Western Union die heeft dat gedaan. Dat is heel prijzig eigenlijk. In al die landen, kantoren en bankrekeningen. Ja, dat is het eerste waar ik even aan dacht. Toen je zei, andere landen, he, is pijn. En ik denk, ja, moet je even naar Afrika gaan. Al die landen waar immigranten uh, in Nederland zitten. Ja, precies. Die sturen de hele dag geld naar hun familie toe. Dus uh, dan kunnen ze het met de mobiel doen, hè? Ja, precies. Ja. En nu twee jaar later zijn er inderdaad allerlei Bitcoin-startups in die landen. En dan is Bitcoin meer het protocol geworden voor de waarde. Ja, ja. Uh, dus je moet het een beetje zo zien. Het vroeger stuurde je een brief. En dan ja. deed je hem hier op de post en dan de PTT nam hem aan en die deed je hem in een container. En dan ergens anders nam een andere partij hem weer aan en dan werd hij bezorgd. Daarna kwam e-mail en dan sloot je gewoon aan op het SMTP-protocol, dus het protocol mail te versturen. En dan was hij in één keer aan de andere kant bij de ondervangende partij. Ja, ja, ja. En in feite werkte het nu hetzelfde, mm -hmm. maar dan voor geld. Maar voor Western Union zal het natuurlijk niet leuk zijn. Die uh, kunnen hun kantoren dan gaan sluiten. Ja, ze, ze hebben ook wel iemand aangenomen, volgens mij, die, uh, die het aan het verkennen is. Maar het is natuurlijk net als met de plaatindustrie. Mm -hmm. Die heeft het ook niet gelukt om BitTorrent in te zetten voor het verspreiden <laughs> nee, van de muziek. Nee, nee, nee. Ja, je weet het, het verhaal met Steve Jobs, hè? hoeveel moeite hij moest doen om, uh... <laughs> om, om, om zijn um, mp3'tjes en iTunes te krijgen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus ik denk dat die heel veel moeite gaan hebben met Bitcoin. Ja, ik denk het ook. En ik denk voor een immigrant is het veel makkelijker om even een bitcoin naar Ghana te sturen met zijn telefoon... ...dan dat hij naar zijn kantoortje toe moest gaan. Ja. Dus ik denk dat... Uh... Ik heb dat vanochtend gedaan trouwens naar Ghana. Ik weet niet hoe je daarop komt, maar dat is serieus waar. Ik heb 25 euro naar Ghana gestuurd. Dat was er in drie uur. En nou nagenoeg zonder kosten. Okay. Met Bitcoin dan natuurlijk. Hè? Bitcoin heeft nog wel heel veel tijd nodig. Hè? Nou ja, twintig minuten of tien minuten per blok. Okay. Maar in principe als je één bevestiging hebt... dan weet je wel zeker dat je het geld hebt. Maar dat, dat, dat moet je nog even uitleggen. Want dat... Ja, nou Het idee is, je maakt een transactie... en daarmee schrijf je in die boekhouding... Schrijf je geld over naar iemand anders. Mm -hmm. Maar er is geen centrale partij die zegt... Van, oh ja, nu is dat geld niet meer van jou... nu is het van die ander. Okay. Dus de, de uitvinding die gedaan is is om daar een oplossing voor te vinden. Ja, maar ook dat het tijd kost, hè? Uh, dat je dan geen bitcoin overmaakt. Uh. Ja, precies. Dus, ben je, dat, dus, dus dan verstuur je dat geld. Uh -huh. Dan is je eigenlijk, heb je eigenlijk aangegeven van... oké, okay, ik heb bewezen dat het mijn geld was en ik heb het nu verstuurd. En dan wordt er elke tien minuten ongeveer een pagina toegevoegd aan de boekhouding. Uh -huh. En op het moment dat die pagina is toegevoegd en iedereen het erover eens is... dan pas is jouw transactie ook ja, voor iedereen zichtbaar en bevestigd en onomkeerbaar... Oh, okay. En tot die tijd moet je even wachten tot die pagina in die boekhouding is geschreven. Maar die, maar die transactie zelf is wel binnen gewoon een seconde of twee of drie over heel de wereld zichtbaar. Oh. Dus het gaat wel heel snel de transactie zelf. Alleen de bevestiging, de, de 100% zekerheid, die krijg je pas na een aantal keer tien minuten. Mm -hmm. Maar dat zien wij heel veel. Want als je net begint, yeah. dan verwacht je gewoon... En ook uh, mensen hebben dan bij ons iets gekocht, hebben daar iets mee. Dus eerst bitcoins gekocht, kopen dan iets online... En vervolgens na een half uur of zo komen ze bij ons vragen van... Goh, uh, dat geld is niet aangekomen. Hoe zit dat nou? Dan moeten ze uitleggen dat sommige webwinkels tien van die bevestigingen vereisen... voordat ze aangeven dat de betaling compleet is. Okay. Of, uh, sorry, vier van die bevestigingen. Dus dat is veertig minuten, ongeveer. Mm -hmm. en als ze dan niet die klant laten weten dat ze dat doen... ja, dan zit je toch een half uur in onzekerheid. Mm -hmm. Maar goed, dan heb je wel weer zo die blockchain. Dus openbaar. Dus je kan dan laten zien van kijk, hier heb je... Een URL van een, van een derde partij die zeg maar, uh, blockchain publiceert. En dan kan je wel zien, oh je transactie, dat geld is wel echt verstuurd. Ja, ja. Dat geeft dan wel weer een soort garantie dat uh, ja, het is heel transparant is. Hm. Maar over de, over de toekomst van bitcoin, hè? Denk, denk je echt dat ja. het einde is van het geld zoals we het uh, nu kennen? Of uh, zal dat nog een tijdje duren? Oh, dat is een hele lastige vraag. Ja, ik denk wel dat hè, de geest is uit de fles. Ja. Dat betekent dat uh, het is efficiënter is. Het, is, het werkt wereldwijd, dus je hoeft niet meer over landsgrenzen heen te gaan discussiëren. Het is vrij van politiek. Ik denk, ik denk dat, dat het gewoon de puurste vorm van geld is op deze manier. En niet per se bitcoin zelf, hè, maar wel munten zoals bitcoin, dus de cryptocurrencies. Mm -hmm. En nou, als je dan kijkt los van of dat nou zo fantastisch is. Als je kijkt naar de andere munten, euro of dollar. Ja, die zijn al heel erg bezig om, om zichzelf gewoon om zeep te helpen. Ja, ja. <laughs> dus, dus ja, op termijn denk ik wel dat... Eh, dat dit een hele grote verandering gaat brengen. Maar dat duurt altijd langer dan je denkt. Je ziet nu al uh, landen die, uh, of tenminste, waar je uh, zeg maar bitcoin als alternatief kon gebruiken. We, je hebt misschien een Buenos Aires. De... Je hebt hele wisselende reacties in de wereld. Dus eigenlijk in het Westen, waar, waar het geld redelijk stabiel is, dan mag je ook gewoon heel veel met, met bitcoin gaan doen. Mm -hmm. Als je dan kijkt naar Rusland of Thailand of, uh, of China, daar zijn ze veel terughoudender. Ja, ja. Uh, op zich in Argentinië, ja ik bedoel die mensen zo instabiel, ja. dan gaat iedereen volgens mij al stiekem met de, de Amerikaanse dollar zijn aan het handelen. Oké. Okay. Dan zou zo'n zo bitcoin inderdaad van meerwaarde kunnen zijn. Uh, ja, een vriend van mij, die, uh, iemand die ook als hier in uitzending komt, die, die zei dat hij uh, een Aires was. En ja, yeah. dat was de gewoonste zaak om met je telefoon, dat zag iedereen met die telefoontjes afrekenen. Oké, okay. <laughs> ja. wat gaaf zeg. En dan was de bitcoin gewoon heel de normaalste zaak van de wereld. Maar... Het zijn landen waar ze gewoon, weet ik veel... 8% of meer inflatie hebben. Of gewoon 15% per jaar. Ja, daar kun je niet sparen. Ja, daar zitten al die mensen die als je geld hebt... dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat je het omzet in iets. Want de volgende dag is het al minder waard. Zeg ja. Maar, uh, maar je, je kan met bitcoins nog veel meer doen, hè, heb ik begrepen. Je kan ook contracten vastleggen in bitcoins, heb ik begrepen. Ja, ja. Leg dat even uit voor de leek hoe dat zit. Nou, je, je kan zeg maar... De blockchain, als, hè, als je die boekhouding hebt, dan kan je daar die tra een transactie in doen. En dan kun je een klein beetje informatie aan toevoegen. Mm -hmm. dus stel dat jij wil bewijzen dat je op een bepaalde dag al over een stuk informatie uh, beschikte. Hè, dus dat je kan bewijzen dat je op, uh, wat is vandaag, 20 januari, 22 januari. Nee, wat is het? En, uh, ja. We hebben hier in Libertaria geen tijd. Hè? Dus we staan boven de wet van tijd en ruimte. <laughs> we gaan verder. <laughs> maar stel dat je wilt bewijzen dat je op de 21ste al beschikte ergens over. Dan zou je dus van het document een, een hash kunnen nemen. Dus een, uh, ja, een soort sleutel. Een handtekening daarvan. Die, die stuur je mee met je transactie. En dan zit dus dat bewijs... dat jij dat had, zit in de blockchain. Dus in de boekhouding van bitcoin. Okay. Dat, is, dat is een manier. En, en om het nog lastiger te maken... wat je nu dus ziet, is dat, dat ze bovenop de Bitcoin blockchain, uh, bezig zijn om uh, eigenlijk nog een nieuwe dimensie aan toe te voegen, waarbij je echt contracten kan gaan vastleggen, waarbij je echt okay. aandelen uit kan geven. Interessant voor de Nasdaq en zo. Precies, dat is wat zij aan het doen zijn. Ze okay. sturen dus stuur je geen Bitcoin meer naar elkaar. Bitcoin is zeg maar het, uh, het wisselgeld om die, die transacties te doen, maar daarbovenop geef je gewoon een aandeel uit. Okay. En dan in de blockchain kan je zien welke aandelen van wie zijn. Dus heb je weer die transparantie, zonder dat je een centrale partij hebt die die boekhouding bij hoeft te houden. Dus het is eigenlijk weer efficiënter. Het scheelt al een hele hoop verwerken tijd. Ja, ja en het is gewoon 24 uur per dag is het, is het up. Hè? Want uh, als er ergens een stukje bitcoin uitvalt... ja, er zijn nog uh, 10.000 andere nodes op het netwerk... Mm -hmm. met dezelfde informatie. Dus het is heel erg sterk. Jurjen, jij zit er een beetje na aan de hele neem ik aan? Ja, de laatste tijd wat weinig, hè? omdat we echt... Uh... Ja. Nou ja, wat uh, aan het uh, ondernemers zijn, laat ik het zo zeggen. Is dit de toekomst? Ja, maar... Zal dit goed zijn? voor? Uh... Ja, ik denk, hè, je ziet uh, toch dat die beurzen steeds meer gaan samenwerken. Bitcoin werkt natuurlijk wel heel erg democratiserend. En dat kan ook betekenen dat er uh, meer decentrale beurzen komen. Eigenlijk zoals, uh, zoals ja. de effectenmarkt ook ooit is begonnen, hè. Oké, okay, ja. Denk ik ook. En wat, wat, wat kan je nog meer doen met, met Bitcoin? Wat kan het nog meer betekenen voor de economie? Nou, je begon eh, het intro, zeg maar, dat je zei van ja, dat veel libertariërs terugvallen op goud en zilver. Uh -huh. Maar in feite is Bitcoin, lijkt het meer op goud nog dan op geld. Oké. Okay. De manier waarop het in omloop komt, is een beetje, dat noemen ze ook mijnen, hè, dus alsof je het delft. Uh -huh. um, er komt steeds minder per tijdsgeheed bij. Dus net zoals, ja, heel veel goud is nu uit de aarde gehaald, dus nieuw goud delven, echt goud bedoel ik dan hè, mm -hmm. wordt steeds duurder en steeds lastiger. Oh, ja. Daarmee weet je dus ook van, nou oké, okay, goud is een soort van schaars, ja. want dat is niet zomaar te, te verdubbelen of zo. Nou, ik, ik, ik zei wel eens tegen zo'n zo goudvernaat van, uh, ja? ja, maar wat, wat als ze straks uh, goud kunnen 3D printen? Toen ja, dus zou ik een beetje wit aanlopen. Maar... Ja, ze zeggen wel eens van stel dat er een komeet op aarde komt die inslaat waar gewoon toevallig ook weer zo'n uh, tennisveld aan goud in zit, dan zou je het verdubbeld hebben. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ik geloof ook wel dat goud gewoon niet, dat is niet echt manipuleerbaar zeg maar. maar ja, ja. Uh, heel veel van de waarde van goud heeft te maken met dat die landen ervoor kiezen om reserves in goud aan te houden. Uh -huh. Als wij met z'n allen... ...voor kiezen om een beetje bitcoin aan te gaan houden... ...nou ja, er is een beperkt hoeveelheid... ...dus dan komt er een vraag naar... ...en eigenlijk komt daarmee ook een beetje vertrouwen... ...van, oh ja, iedereen uh, gebruikt bitcoin als reservecurrency... ...dus op die manier zou je ook kunnen speculeren... ...op een waardestijging, want ja... ja. ...het aantal dat beschikbaar komt, is beperkt. En ik, uh, ik hoorde dat er 21, 21 miljoen is de max, hè? Ja, precies. Er dus zijn nu iets meer dan 15 miljoen zijn gedolven... ...dus ze zitten op twee derde... Maar als je nu een supercomputer hebt, dan kan je er nog even, een, want het gaat steeds lastiger hè, dat minen. Vroeger kon je nog echt met ja. de oude computer doen die ergens in de schuur had staan en nu moet je echt een supercomputer hebben en dan heel, heel veel ja. geduld. Ja, het idee is dat als, als er meer rekenkracht bijkomt op het netwerk, dan gaat het, zeg maar, dan wordt het lastiger. Mm -hmm. Dus ook als jij een supercomputer hebt. Dan ja, na een paar dagen dan past dat bitcoin netwerk zich weer aan. En dan zegt hij, oh, er zitten nu zoveel uh, computers op. Mm -hmm. uh, moet ze ietsje lastiger maken? Want anders dan zijn al die muntjes zijn we bij de 21 miljoen, zeg maar. Het ah, okay. moet eigenlijk nog, moet nog wel 50 jaar duren voordat we in de buurt van die 21 miljoen komen. Okay, dus... Ja, dat gaat, uh, dat, dat gaat niet zo heel snel. <laughs> Oké <Okay, okay. laughs> Maar is met een reden. Hè? Dus je ja, miners, okay. dus die computers, die houden het netwerk veilig. Als beloning voor hun rekenkracht, dan krijgen ze een beetje bitcoin. Kijk, je haalt die 21 miljoen haal je eigenlijk nooit, omdat het elke vier jaar halveert wat, wat erbij komt. Dus oh, hij okay. laat zeg maar nu met 25 bitcoins per 10 minuten omhoog. En straks wordt dat 12,5 en dan 6,25. Dus uiteindelijk blijft er nog steeds een beetje bijkomen. Tot 2140 of zo dat jaar. Mm -hmm. Dan is hij echt aan het einde. Maar dan gaan we ervan uit dat de fees die je betaalt op je transacties voldoende zullen zijn om de rekenkracht te belonen om het netwerk veilig te houden. Het okay. is eigenlijk niet, niet Dit is zeg maar meer, dan zit je meer te kijken naar van, oh, wat gebeurt er nou onder die motorkap? Terwijl bij e-mail denk je ook niet heten van, oh ik verstuur dit nu en dan zijn er mailservice die dit en dat gaan doen. Er is gewoon een netwerk waar je op kan vertrouwen. Ja, ja, ja. En daar wil je dan als gebruiker wil je daar gewoon op, op kunnen bouwen en, en niet precies weten hoe het zit, zou ik zeggen. Maar als je dus goud en zilver bezit. als je bezig bent met alternatieven voor alleen maar euro's, spaarrekening. Ja, dan vind ik dat Bitcoin ook. dat je het tenminste moet verdiepen erin. en misschien 1% van je vermogen erin moet stoppen. van hè, het is gewoon het digitale goud. Ja, maar inderdaad, als je het hebt over beleggen en zo. Hè, en, en, want je, je mensen die ja. lopen te speculeren in de Bitcoin. Uh, is het verstandig, uh, via je dat? Nou ja, kijk, met alles met speculeren. Is natuurlijk, die neemt een risico, um, ja. maar als je gaat kijken de afgelopen paar weken, dan zie je steeds alle, alle indices van de aandelen in het rood. Dan zie je bitcoin, zie je gewoon een plus 5% staan of zo over een periode. Ja, van, ja die, die stijgt, die een recent gedaald uh, afgelopen weekend geloof ik. En vorige week was er even, was er even slecht nieuws. Uh. Ja, nou slecht nieuws, gewoon inkopen toch? Je bedoelt dat je je voordeel eraan kunt doen. Ja, kan je kan, kan weer goedkoop inkopen. Ik bedoel, als, wij de Albert Heijn, uh, als de Albert Heijn aan het president is, hoort niemand klagen. <lacht> ja, toch? Nee, nee, nee. nee. Ja. Nou, ik, ik had ook bijgekocht vorige week. Toen had ik wel bijgezegd tegen in mijn groepje, zeg maar. Ik zei: ja, of ik heb nu te veel risico genomen. Of hm. ik heb in de aanbieding gekocht. Ja, uh, hij kan natuurlijk wat, nog verder dalen. Hè? Dat kan altijd, ja. Maar ik zou wat dat betreft ook niet gewoon. Dan kom ik mensen tegen die zeg, zeggen: nou, heb je nou. Al iets mee gedaan. Nee, want als ik het ga doen, wil ik wel een paar bitcoins. Oh, dus dan okay. doen ze maandenlang doen ze niks, want ze willen meteen een groot bedrag doen. Terwijl, ik zeg nou ja, doe gewoon eerst eens 20 euro en dan kan je gewoon zien hoe het werkt. Ja, ja, ja. ja kun je het weer terugverkopen zodat dus je zeker weet dat je ook je euro's terugkrijgt. Of je stuurt het via iemand naar iemand. Mm -hmm. Ja, je hebt niks te verliezen eigenlijk wat dat betreft. Maar zit je ook wel eens in de Litecoins, zeg maar. In de, bijvoorbeeld Dogecoin. Ja, je hebt Litecoin natuurlijk. Dogecoin. Ik ken iemand die heeft twee tonnen aan dollars verdiend hè? met Dogecoin. Oh ja, echt waar? Ja, ja, Maar Dan dit... wel, wel twee jaar terug, waarschijnlijk. Ja, ja de... toen het net was en iedereen lachte hem uit. Ja, en hij heeft toen voor 200 dollar die uh, docoins gekocht. En drie ja? maanden later was het uh, duizend keer meer waard. Het was, nog, was nog steeds zo. tig uh, getallen achter de nul, maar uh, dat is een klein beetje opgeschoven. Hij zei: Oh, twee ton. Uh. <laughs> hij heeft het weer verkocht, dan waarschijnlijk. Oh, dat weet ik, dat heeft hij niet verteld. Oh Ja, ik kan er iets over zeggen. Je hebt, het is, mm -hmm. Bitcoin is open source, dus er zijn allemaal mensen die hebben die broncode gekopieerd, mm -hmm. de regels een beetje aangepast, want dat kan. Ja. En dan heb je dus een nieuwe munt. Die vind ik niet zo heel interessant. Mm -hmm. Dat was Litecoin en Dogecoin. Dat was zeg maar vroeger voor mij dan. Ja, dat is al mm -hmm. 2013 of zo geweest. Wat je nu ziet is dat, uh, dat er nieuwe implementaties komen. Mm -hmm. en wat ik daar wel interessant van vind is bijvoorbeeld NXT en Ethereum. Okay. Goed, dat is al... Nu ga je ver voorbij. Het is meer voor een vervolggesprek, zeg maar. Leg het even kort uit. <laughs> nou, kijk, Bitcoin is alleen maar een boekhouding voor geld. Uh -huh. Wat NXT doet, heeft standaard al ingebouwd dat je de aandelen op kan uitgeven. Uh -huh. en wat Ethereum dan heeft gedaan, is dat je ook nog echt contracten kan doen. Oh, okay, ja, dus je okay. kan echt programmeren. In plaats van dat je geld over de wereld verstuurt. Ja, dat is nu echt best wel uh, hot, zeg maar. Okay. Dat laatste. Uh -huh. Maar dan kun je ook de munt. Al die blockchains hebben ook hun eigen munt. Dus je uh -huh. kunt ook zeggen van nou ja. Ik ben innovatief aangelegd en ik neem een wagen uh, gokje... en ik pak gewoon zo'n nieuwe blokje en ik ga daarin investeren. Maar voor dit gesprek nu zou ik zeggen... Ja, begin eens gewoon met, uh, met een uh, tientje of twintig uh, euro aan bitcoins... zodat je het hebt en erin gaat verdiepen, weet je. Het is toch anders dan dat je er alleen maar over praat. Oké, okay, voor de leek die nu luistert... noem even een paar stappen hoe, hoe je dat kan doen. Ja, ik heb een bitcoin bedrijf. Dus... Ja, noem je eigen website. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Je gaat naar bitmymoney.com. Er uh, rechtsbovenin staat rechtsbovenin open een rekening... Klik je erop, vul je e-mailadres in. en Dat uh, is het zo ongeveer. En als je binnen bent, dan kan je voor, uh, zeg, een tientje bitcoins kopen. Dan krijg je ze op je rekening, dan kun je ze eventueel doorsturen naar je mobiel. Maar dan moet je een app installeren: dus een bitcoin-app, daar zijn een heleboel van. Maar als je zover bent, dan krijg je ook weer wat meer informatie op de website van uh, wat je ermee kan doen. Ja, noem even, even een paar andere uh, websites waar ze kunnen. Lightbit en Direct. Het zijn hele leuke, leuke Nederlandse bedrijven. Nou, we hebben ook een enige verenigde bitcoinbedrijf in Nederland. Okay. We kennen elkaar allemaal, we werken samen ook om juist die, die fraude tegen te gaan en te proberen te voorkomen dat een van onze bedrijven in, uh, in contact komt met van die jongens die, uh, die dingen doen die buiten de wet vallen. Want dat is steeds wat je nieuws ziet, weet je, terwijl al die Nederlandse bedrijven werken daar niet aan mee. Oké. Okay. Okay. Ja, er zijn gewoon criminelen. Ja, die doen dingen. En die doen dingen met euro's. Die doen ook dingen met bitcoins. Uh, bedoelt, uh, ja, voor ons zijn dat gewoon ondernemers hoor. Daar uh, <laughs> <laughs> ja. uh, nee, moet je even wat uh, over uitleggen. Hoe, hoe kunnen ze zomaar in één keer uh, de, de bitcoins in beslag nemen? Want dat lees je dan in, in, in de media. Is dat gewoon een journalist die weet wat een bitcoin is? Die met ze aangehouden en. Nou ja, kijk, als, je, als het op een laptop staat, kijk, je hebt geen bankrekening. Uh. Bij ons lijkt het op een bankrekening. Maar als nou, je hebt je... een externe Bitcoin wallet of zo, maar hoe kunnen ze dat nou achterkomen? Ik bedoel... ja, als je het op je telefoon hebt staan, oh, ja, ja, ja. dan zit in feite de, ja, de sleutel om je Bitcoins te mogen versturen, die staat op je telefoon. Ja, ja. Dus als ze die hebben, als ze toegang tot je telefoon hebben, dan kunnen ze. Uh, inloggen als jou en het uh, confisceren, zeg maar. Ja, uh, in principe, ja, als jij een uh, wachtgoed op je telefoon hebt staan en uh, een wachtwoord op je app en je, je, je weigert die te geven, ja, dan, dan is het in feite niet mogelijk. Moet ze uh, gewoon heel lang water totdat ze erachter komen. Ja, ja, precies. Volgens mij is het in Nederland nog steeds zo dat je niet per se hoeft mee te werken aan je eigen uh, bewijs tegen jou. Zeg maar. ja, ja. De Belastingdienst, kan die erachter komen dat jij bitcoins hebt? Of kunnen ze dat zien aan de transactie? Van hé, hey, even dat tijdstip heeft hij uh, bij jou dan bijvoorbeeld zoveel betaald? Ja, jawel, op. jawel. Want uh, wij doen niks met contant geld, dus op het mm -hmm. moment dat je die 20 euro gaat uitgeven, mm -hmm. dan is er een ideal-transactie gedaan en dan zit in je bankrekening, staat dus ergens uh, 20 euro naar, uh, naar Molly dan, maar daar staat het bij maar niet bij. En als. De fiat op jou inzoomt, dan gaan ze je bankrekeninggegevens bekijken. Misschien moeten ook... ze daar een gerechtelijk bevel voor hebben. Hè? <laughs> Volgens mij wel, ja. ja ik, weet, ik, ik weet niet hoe ver het gaat. We hebben wel zeg maar, contact met de belastingdienst gehad, maar het ging meer over onze eigen bedrijfsvoering. Ah, okay. ja, ja. We hebben nog nooit een verzoek gehad van we willen van klanten gegevens en dat verstrekken we ook niet. Tenzij je juridisch bevel komt en dan moet het ook nog gericht zijn op één specifieke klant. Oh, okay, okay. We gaan niet zeg maar van, oh, kom maar met een bevel en dan geven we alle klanten. Zo werkt het natuurlijk niet. Uh, uh, uh. Als je dat niet wil, dan moet je dus inderdaad zeg maar, met contant geld buiten de gewone markt moet je op zoek gaan. Maar dat heeft ook weer risico's uh, met zich meebrengt. Uh. Maar in feite, ja, er is um, LocalBitcoins.com. Localbitcoins dat is een soort van. Uh, Google Maps met allemaal uh, mensen die zich aanbieden die contant bitcoins willen kopen of verkopen. Oh, dat kan dus ook? Dat kan ook, ja. bedoel, Je hoort steeds vaker bijvoorbeeld in Arnhem dat je al winkels hebt waar ja. je kan, uh, met bitcoins kan betalen. Ik bedoel, hoor jij ja. meer van dit soort verhalen uit Nederland? Weet, weet je dat er in meerdere steden dat soort dingen zijn? Uh, dat je met ja, Amsterdam is er ook wel een aantal en in Den Haag is ook de Bitcoin Boulevard. Okay. Maar dat is een beetje dat is een, beetje een tegenstrijd die je hier aanhaalt, want ik zeg altijd we hebben geen betaalprobleem. Nederland. Uh -huh. Dus eigenlijk de mensen die bij ons bitcoins kopen, gaan meestal dat niet doen om vervolgens naar de supermarkt te gaan, want ja, daar kunnen ze al contactloos betalen. Oh, okay. of ze kunnen binnen, of ze kunnen op de hoek al pinnen. Dus je ziet niet dat het heel erg van de grond komt. Okay. Je ziet wel dat mensen die online willen kopen, of winkeliers die betalingen van buiten Nederland willen ontvangen, uh -huh. dat die wel merken dat bitcoin geschikt is. Dus juist die grensoverschrijdende betalingen, die zijn natuurlijk super traag of duur. Mm -hmm. Daar heb je echt een voordeel. Oh, en dan okay. is het ook nog enigszins anoniem, dus dat is ook nog weer fijn. Maar bij de Jumbo dan zal het voorlopig nog gewoon de euro zijn of zo Ja, dat denk ik wel. Ja, tenzij hier de inflatie toeneemt. Ja, ja, ja, ja, precies. Als de euro zelf uh, onderuit gaat dan, uh, of als mensen allemaal op bitcoin op hun telefoon hebben, ja, dan kan het natuurlijk wel eens gebeuren dat ja. die winkels gewoon meegaan. Maar in Nederland, we, we hebben van Europa het beste betaalsysteem. Ik bedoel ideal, nergens online kan je gewoon voor uh, mm -hmm. bijna geen extra kosten. Echt 50 cent of zo, weet je. En voor de winkelier bij iDeal is je geld gegarandeerd. Hè? Ja, ja. Dus als jij iets verkoopt van 500 euro. Mm -hmm. En op het moment dat de bank zegt, hier heb je vijf, uh, dus payment service provider zegt, de betaling is gedaan, dan kun je er ook van uitgaan dat dat zo is. Terwijl als jij een creditcard hebt of PayPal, ja, dan heb je nog 30 dagen of, of meer. Om, uh, dan kan de klant zeggen, ik heb het niet gehad. Dus uh, oh, ja, ja. doe maar terug. en zo Dat is een hele grote probleem voor webwinkels. Mm -hmm. Dat zijn voordelen van Bitcoin voor die webwinkeliers. Wat gaat de toekomst brengen? <laughs> ik hoop de zomer, maar <laughs> euh, nou, er is nu best wel wat discussie over. De transacties nemen gewoon best wel hard toe, dus je ziet ook dat het netwerk het zwaarder krijgt, omdat het eigenlijk Bitcoin een beetje succesvol begint te worden. En uh, 2015 is echt het jaar geweest dat daarover gediscussieerd is. En ik verwacht dat dit jaar uh, dat veel beleggers gaan ontdekken dat Bitcoin een heel goed extra... Uh, potje is, zeg maar, in je portefeuille. Dus daar verwacht ik veel aankopen door. Niet zozeer heel veel transacties in het netwerk. En ik verwacht dat die internationale betalingen gewoon op vrij korte termijn echt uh, gaan aanslaan. En dan uh, gaan we ook leuke dingen zien dat de Western Unions, zeg maar, dat soort bedrijven ook, of gaan proberen over te stappen, of uh, een agressieve houding gaan aannemen, omdat ze hun uh, bedrijf gewoon bedreigt. Ja, failliet gaan raken. Dat, uh... Ja, dat, uh, het is niet dat ik daar echt op, op aas of zo. Ik denk dat als het lukt, om het gewoon goedkoper te maken... voor de mensen die nu geld aan hun familie willen sturen. Dat zou mooi zijn. Als zij het doen door Bitcoin te gaan gebruiken... dan, dan ben ik op zich ook blij. Goed. Nou, geval dankjewel. Ja. Noem nog even je website. BitMyMoney.com BitMyMoney.com Nou, we zitten ja. de, je zet je website ook even bij ons op de website. Oké, okay, ja. goed. Dankjewel. Ja, jullie ook. Uh, goed, dat was dan uh, Robert uh, Reinert nederhoed Ik hoop dat je ervan genoten hebt. We gaan nu naar de volgende gast toe. Die komt na deze tune. Dat is Josje Livo. Ja, inmiddels bij ons aangeschoven is Joshi uh, Livo. Hallo. Goedemiddag, morgen. Ja, avond. <laughs> ja, bij ons kennen we geen tijd hè. Dus, uh... Wanneer je ook maar kijkt. Ja. We waren net uh, aan het praten met Robert over Bitcoin, maar uh, jij doet ook iets heel interessants met, uh, met de blockchain hè? Ja, ik ben aan het proberen om het bewustwordingsniveau van Nederland een uh, paar graadjes omhoog te schroeven. Altijd goed. En uh, de, de manier waarop ik dat uh, probeer te bereiken is, uh, ik heb een... Uh... Ik ben medeoprichter van de Stichting Elektronische Gulden Foundation en wij introduceren de bitcoin voor Nederland. Dus wij hebben een alternatieve blockchain. Uh, en, en alles wat wij publiceren is in het Nederlands. En op die manier, uh, uh, op het moment dat uh, mensen, ik heb een aantal jaar geleden ben ik de mensen afgegaan van: goh, ik heb de oplossing voor de problemen. En toen ben ik erachter gekomen dat de meeste mensen tegen me zeiden: welk probleem? Dus ja. met de elektronische gulden proberen wij een probleem te creëren. Uh, zodat mensen uh, gaan snappen dat er een oplossing nodig is. Oké, okay, een probleem creëren. Oké, okay, legt het uit. Uh. Uh, nou, op het moment dat weinig mensen snappen maar hoe dat een euro werkt. Uh -huh. En die hebben daar wel natuurlijk een bepaalde gedachte bij. Maar die is onjuist. Veel mensen uh, hoor ik nog steeds zeggen dat er goud in een kluis ligt voor elke euro die gedrukt wordt. En op het moment dat je dus kan aantonen uh, dat hun informatie... Niet juist is, dan speer ja. je hun eigenlijk om na te gaan denken. En uh, dat is dus wat we proberen. Ja, ja, ja. En, en, en als er een waardestijging gerealiseerd wordt in de elektronische gulden, Dan geloof ik dus heel sterk dat we die mensen die dus dat probleem ontkennen, uh, gaan bereiken. Okay, ja. Ja, we hebben ook een alternatief pensioenfonds opgezet. En ja, alle Nederlanders, bijna alle, alle werknemers die sparen natuurlijk voor hun pensioen en die uh, ...geven daarmee eigenlijk de macht die in dat geld zit... ...af aan een partij die ik zelf erg verwerpelijk vind... ...en waar ik geen onderdeel van uit wil maken. Ja. Dat was eigenlijk een beetje de start voor mij... Om, om, ...om me met dit soort dingen bezig te houden... ...van hoe kan ik nou op een manier waar ik me er prettig bij voel... ...toch voor mijn oude dag wat neer gaan zetten. Ja, ja ik ben wel benieuwd. Uh, hoe ver zijn jullie al? Wanneer komt de introductie van de hmm. Nederlandse... Uh, ...ja, hoe moet ik het noemen, bitcoin? Nou, wij, wij bestaan nu bijna twee jaar... Het uh, protocol vertegenwoordigt een waarde van tussen de kwart en de half miljoen. Het fluctueert natuurlijk, dus ik hou het even heel breed. Er zijn uh, actieve deelnemers zoals ik zelf en uh, zo sturen wij bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar ongeveer 4000 mensen op dit moment. De grote doorbraak is nog altijd niet geweest, maar ja, dat kost allemaal tijd en het is volledig up and running. In theorie kun je alles wat je op factuur betaald krijgt in Europa, kun je betalen met elektronische guldens. Okay, okay. Ja, en qua overheid, hè? want je weet dat er in, uh, met name Amerika wordt er ook gekeken, nou kunnen we die bitcoin niet verbieden. Overheden hebben sowieso uh, een hekel aan concurrentie. De Nederlandse overheid is ook niet zo'n ja, hele prettige overheid als het gaat om regels. We hebben hier ook best wel veel bureaucratie. Hoe, hoe moeilijk is het om het platform uh, op te rollen voor, uh, nou ja, laat ik zeggen, de bureaucraten. Nou, laten we zeggen dat het uh, sowieso eenvoudiger is om dit op te rollen dan een bitcoin. Het is uh, vele malen kleiner natuurlijk dan, uh, dan bitcoin, omdat we ons ook specifiek op een uh, geografische locatie uh, vestigen. Maar tegelijkertijd, het is een decentraal netwerk. De grootste, het grootste gevaar wat er denk ik voor heel de bitcoin wereld eigenlijk in zit, is dat er een moment gaat komen waarop overheden beslissen dat banken het niet meer mogen faciliteren... dat bitcoins omgewisseld worden naar euro. Dat zie ik als grootste gevaar voor het geheel. En op dat moment is ook een elektronische gulden eigenlijk verplicht om echt underground te gaan. Ik zie niet in hoe een overheid zonder het uh, plegen van buitenproportioneel geweld dit zomaar kan vernietigen. Ja. Het, het is heel simpel. Ze moeten een wet aannemen waarin ze dus financiële dienstverleners van een euro... Hun ja, verplichten dat niet meer te doen, of eigenlijk ontzeggen dat ze dat mogen doen. En op dat moment ontstaat er wel een probleem, maar de blockchain zal, zal doorgaan. Ik zeg altijd: uh, uh, cryptomunten kun je een beetje vergelijken met onkruid, dat krijg je niet zomaar weg. Dus uh, ja. ja, wat is het risico? Er is altijd een risico aan. Uiteindelijk probeer ik dus de mensen te laten beseffen dat wij de overheid zijn en dat wat wij, dat ze naar. Ja, ons zouden moeten luisteren. Helaas gebeurt dat natuurlijk uh, veel te weinig. Maar uh, als we dus echt een uh, heel groot draagvlak weten te creëren, dan kunnen we wel stellen dat het uit en boze zou zijn om zoiets te doen. We zouden onszelf op, de, op het moment dat er dus gezegd wordt, uh, bitcoins mogen niet meer verhandeld worden naar euro's, moeten we onszelf volgens mij echt wel afvragen. ...door wie we ons nog laten leiden, zeg maar. Ja, ja. ja, helder, helder. Maar denk je ook aan offshore deels? Ik bedoel als backup, dat je bijvoorbeeld een e-burgerschap in Estland aanvraagt... ...wat natuurlijk mogelijk is. Nou, ik heb daar zelf een hele leuke alternatief op verzonnen. Ik, ik heb me aangesloten bij een club uh, die op dit moment Wonderland ontwikkelt. Voordat we daar naartoe gaan, ik had nog wel een paar oh. vragen over je goal, hè? Oké, <laughs> oké, okay, okay. nou dan houden we dat voor later. Ja, dan gaan we daarna verder over Wonderland. want daar, daarvoor hebben we je ook nog uitgenodigd een Lieberland. Even kijken, als mensen nou zoiets hebben van, hé, hey, digitale gulden, ik wil hem, ik wil hem hebben. Waar kunnen ze terecht? Heb je een website of een... Uh... De meest eenvoudige manier om uh, elektronische guldens te kopen, dan ga je naar www.efl.nl, dat staat dus voor e uh, Oké. Okay. Op het moment dat je naar die website toe gaat, dan ben je eigenlijk, uh, heb je een uh, portemonnee. Zonder registratie, zonder kosten, zonder reclame. Okay. Via die website kun je die portemonnee personaliseren. En linken wij door naar een uh, website waar je bitcoins kan kopen. Dat is Bittonic. Mm -hmm. uh, en als je dat doet, dan gaan wij voor jou zonder winstoogmerk... op de beurs elektronische gulders kopen. Dus dan hoef je ook geen verstand te hebben van... hoe dat je een kooporder inzet op een markt bijvoorbeeld. Dat doen wij dan voor je op een zo uh, optimale manier. Dat je zoveel mogelijk elektronische gulders ontvangt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een handeling die binnen één minuut iedereen kan verrichten. Okay. En dan is het natuurlijk wel een... Centrale plaats waar het staat, dat moet ik er meteen bij zeggen. Mm -hmm. Dus wij raden iedereen vervolgens aan: zodra het om meer dan 10 euro gaat, download ook onze specifieke software, uh, zodat je die munten weer van de website af gaat halen en op je eigen computer zet. Mm -hmm. Maar um, het aanschaffen van elektronische gulders kan dus via EFL.nl en op die manier. Ja, er zijn maximaal 21 miljoen eenheden. De waarde circuleert op 1 à 2 cent op dit moment. Dus als je een euro inlegt, krijg je er ongeveer 75, laat het maar zo zijn. Kun je ze ook nou, zelf gaan minen? Ja, je kan ze ook minen natuurlijk, uiteraard. Alleen uh, gezien de stroomkosten en ja, dan moet je een behoorlijke investering doen in, in hardweg. De meest eenvoudige manier op dit moment is gewoon te kopen via, via euro's. Oké. Okay, okay. En dat, ja, Wij hebben dus een, een functionaliteit ingebouwd dat je heel eenvoudig gekoppeld aan iDeal dat kan doen. En uh, is die uh, momenteel aan het stijgen dus in de verhouding met de uh, euro? Oh, sinds 2016, we zijn begonnen met een beetje een dip. Uh, de elektronische gulders uh, handelt op meerdere platformen op het internet. En een van die platformen, Cryptsy, ik weet niet of iemand er ooit gehoord heeft, maar die is failliet gegaan. Die hebben, die hebben een verklaring uitgedaan dat er in 2014 al een, een aanval is geweest op hun website waarbij ze 13.000 bitcoins en 300.000 litecoins uh, ontvreemd zijn. Uh -huh. En ja, dat zorgt er nu voor dat uh, de munten die daarop stonden, die zijn uh, wat, volgens mij één op één op onze uh, andere markten terechtgekomen. Uh -huh. En dat heeft dus een ontzettende koersval uh, veroorzaakt. We stonden... Ja, ik, ik, ik, ik reken altijd in satoshis, dat is de kleinste rekeneenheid van een bitcoin. Uh, we hebben in uh, eind 2015 af en toe de 9000 aangetikt en nu uh, zijn we in begin 2016 teruggevallen naar 2500. Mm -hmm. En uh, op dit moment staan we rond de 4000. Oh, okay. Dus dat komt ongeveer in euro's neer op een uh, anderhalve per stuk. Maar we hebben dus al rond de 4 eventjes gaan. Uh, maar waar kun je ermee betalen? Uh, op dit moment zijn wij bezig om een netwerk te ontwikkelen waarbij je dus een affiliate systeem, een soort referral bonus, ik weet niet of ik allemaal termen gebruik niemand iets zegt, maar wij gaan het dus mogelijk maken voor elektronische guldengebruikers om winkels aan te sluiten op ons netwerk. En op het moment dat jij dat doet, krijg je je leven lang een bepaalde deel van de omzet wat in elektronische gulden wordt ge gemaakt bij die winkel. Op dit moment zijn er een drietal websites waar je je winkel nu al zou kunnen aanmelden. Dat zijn dan commerciële partijen buiten de stichting om En uh, die maken het eigenlijk mogelijk om ermee te betalen. En één daarvan die geeft dus de mogelijkheid om een eurobetaling te verrichten. Dus stel jij ontvangt een factuur van een van je toeleveranciers, kun je naar die website gaan en dan... Die website uh, ingeven wat voor betalingskenmerk en hoeveel euro hij op welke bankrekening moet storten. En die vertelt jou dan hoeveel elektronische gulders dat je daarvoor moet betalen. En vervolgens zorgt die ervoor dat de euro's op die bankrekening komen. Dan weet dus de ontvangende partij niet dat je met elektronische gulders betaald hebt. Maar het is dan wel mogelijk om euro's op die bankrekening te storten. Maar goed, ja, je noemde het net al uh, wonderland hè? Ja, <laughs> laten we eerst even met Lieberland beginnen. Want... Ja, want inderdaad, ik heb ook nog Lieberland en uh, ik heb ook nog, dat heb ik nog net niet eens verteld, maar ik heb ook nog een tijd in het maagdenhuis gezeten aan het begin van vorig jaar. Dat is toen uh, bezet geweest door een hoop studenten. En daar heb ik me ook bij aangesloten. Oké. Okay. Maar ik heb inderdaad ook drie maanden in Lieberland geleefd. Tenminste, zo dicht als mogelijk. Nou, want uh, ik ben, uh, op een gegeven moment heb ik me aangesloten bij het Liberland Rode Kruis. Uh -huh. En hebben wij een actie gedaan dat wij daadwerkelijk op Liberland gingen staan. Ja. En toen uh, ben ik gearresteerd Oeh. en heb ik uh, tien dagen in de cel gezeten in Kroatië. Oh, uh, het was behoorlijk heftig inderdaad, maar ik heb het allemaal overleefd. Ik ben een uh, mentaal sterke kerel, gelukkig. Ja, het schijnt me wel van een beetje avontuur. <laughs> ja, ik, ik heb zoiets: leef maar één keer... Als aanvulling daarop zeg ik natuurlijk wel, uh, your, your children live on. Ja, uh. ja ik, ik probeer heel erg iets uit te dragen. Mijn gevoel probeer ik uit te dragen aan de mensen. En ik ben er dus achter gekomen dat ik veel meer bereik door samenwerking met anderen... ...als dat ik als een soort eindselganger uh, door de hele wereld... Uh, ik ga lopen schreeuwen wat ik denk, want dan wordt er vrij weinig naar geluisterd. Hoe was Liberland? Uh, je, je hebt het gezien, hoe lag het erbij? Uh... Nou ja, ik, uh, ik ben uh, drie keer heb ik geprobeerd op te komen, waarvan het dan één keer voor een aantal uurtjes gelukt is. Okay. Liberland zelf is een ontzettend prachtig mooi stuk natuur wat echt in, een, uh, in de Donaudelta ligt. Nou, dat is wel zo divers aan alles wat daar leeft. Dat is uh, geweldig prachtig. Ook de Serven, wat ik heb dan, voornamelijk ben ik in Servië verbleven. Dat zijn echt uh, hele gastvriendelijke mensen die uh, echt wel open zijn. Ze, ze hebben geen flauw idee waar we mee bezig zijn, moet ik me wel meteen bij zeggen. Ze hadden nog nooit van hun buurland gehoord. Nee, nee. nee. Ja, toen ik er weg, weg ben gegaan, toen wist iedereen er wel van. Maar, uh, <laughs> ik ben onder andere ook eventjes op de Nationale televisie serie geweest. Oh. Okay. Maar um, nee, het, het, het, het was ontzettend leuk. Uh, het enige wat me tegen heeft gestaan is dat ik erachter ben gekomen... ...wat voor een persoon FitJetica is. Dat is dus degene die zich uitgeeft als president. Ja, ja dat is wel een beetje raar hè? want er heeft nog niemand op kunnen stemmen. Bijvoorbeeld, en dat heb ik hem op een gegeven moment verteld... ...want ik heb ontzettend veel ideeën aangedragen en daar werd helemaal niks mee gedaan. Toen ik hem voor het eerst zag, toen zei hij tegen me... ...oh, jij bent de perfecte man om mijn ambassadeur van Nederland te zijn. Dus ik was helemaal enthousiast gemaakt door hem en... Uh, toen ging ik zeggen van ja, uh, geef mij dan even toegang, uh, koppel even het e-mailadres uh, netherlands.liberland.org door naar mij. En toen begon hij allemaal een beetje te stotteren. Het punt is, ik probeer altijd een beetje het midden te vertegenwoordigen. En ik ben dus naar Liberland gegaan, ondanks het feit dat ik niet met alle libertarische standpunten 100% eens ben. Uh, er stond van de week ook iets in uh, Vrij Nederland, daar uh, had ik een klein interviewtje, en uh, er stond een heel artikel over Liberland. En daarin stond dan ook dat ik moeite heb met het wapenbezit. Want heel veel libertariërs die, die, die zeggen dat wapens zouden door iedereen moeten gehanteerd kunnen worden. En ik ben dus van mening dat we gewoon alle wapens de wereld uit moeten bannen. Ik ben daarin vrij idealistisch, dat begrijp ik. Maar dat is nou eenmaal mijn standpunt. En ja,. Laat ik zo zeggen, ik heb drie maanden lang alles voor Liberland gedaan wat er maar mogelijk is. En tot op heden heb ik daar totaal geen waardering voor gekregen vanuit de overheid. Wel alle mensen die erbij betrokken waren. Ik heb daar echt veel vrienden gemaakt en heel ja. veel mensen die steunen mij in wat ik daar gedaan heb. Ja. Ik heb onder andere het eerste internationale sportevenement van Liberland georganiseerd. Een roeiwedstrijd tussen Liberland, Kroatië, Servië en Hongarije. Mm -hmm. Nou, nou is er dus een systeem wat dan uh, beloningen uitschrijft aan iedereen die wat doet voor Liebeland. Nou, ik denk dat er maar weinig mensen uh, zoveel diverse dingen als ik hebben georganiseerd, maar tot op heden krijg ik gewoon uh, niks uitbetaald. En dat komt omdat ik dus ja tegen hem heb gezegd van de manier waarop, tegen de man die zich uitgeeft als president gezegd heb van de manier waarop jij je op dit moment uh, uitgeeft, doet mij meer denken aan een dictator dan een president. Nou, en zie in de... Hebben we dus een beetje mond En ja. ik zeg dus persoonlijk dat ik de echte president ben. Dus dan weten jullie dat. Oké. Okay. En dan mogen mensen stemmen of het zo is. Nou ja, tegen die tijd dat het zover is. Uh, want ja. je kan dus... Een van de dingen die ik heel erg... Die ik hem wel kwalijk heb genomen... Is dat er op het internet tot eigenlijk in september... Mensen werden opgeroepen om naar Liberland te komen, terwijl iedereen die daar voet aan wal zette werd gearresteerd. Dus er kwamen daar mensen van over heel de wereld, bijvoorbeeld Amerikanen, maar ook iemand helemaal uit China. Die hadden dus alles laten vallen op die oproep om daar naartoe te komen. En komen er vervolgens achter dat ze er helemaal niet kunnen zijn. En dan heb ik zoiets van, luister, je kan een heel leuk verhaaltje neer willen zetten als een soort van spindokter. De hele wereld een, een sprookje voorhouden. Maar ben gewoon eerlijk. En uh, zeg dat je er niet kan komen. En uh, weet je wel, uh, ja. Nou, wat dat betreft is die man dan al gelijk een politicus, hè? Vertellen van ja, sprookjes. Ja, inderdaad. En uh, ja, ik ben zelf wat minder diplomatiek ingesteld. Gewoon heel recht voor z'n raap, zeg ik, wat ik ervan vind. Ja, ja. Het is ook niet altijd optimaal, maar ja, nou ja, goed. Ik ben dus een beetje gebotst met de president van land. Ja. Maar ja, toen kwam er een ander land om de hoek zetten. Tenminste ja. uh, een strookje tussen Nederland en Duitsland. Ja, dat klopt. Ik was uh, uitgenodigd om Liberland te presenteren in Amsterdam bij de Liberale Jongerenpartij, dus daar ging ik graag op in. En toen was ik weer in Nederland en toen wist ik niet meer goed hoe dat ik nou verder moest. Liberland was me een beetje gaan tegenstaan. Uh, toen ben ik uh, gewoon op internet weer gaan kijken, goh, wat, uh, wat, kan, wat moet ik met mijn leven, wat ga ik weer doen? En toen ben ik Wonderland tegengekomen. En Wonderland is dus de nieuwste soevereine staat op onze mooie planeet Aarde. En is op 21 september 2015 uh, opgericht door middel van het inleveren van de onafhankelijkheidsverklaring bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Okay. En het is een strookje van 6 meter breed en 500 meter lang. En dat ligt bij Koevoorden. Oké. Okay, ja, ja, ja. Dus Koevoorden en laag. Dus... Uh, het is, een, het is maar een heel klein stukje. En het idee erachter is dan ook niet dat we daar met z'n allen daadwerkelijk in levende lijven gaan wonen. Maar dat uh, natuurlijke personen geregistreerd worden in Wonderland. En wij hebben dan een belastingtruc eigenlijk waarmee dat wij ja, mensen een hoop belastinggeld kunnen besparen. En dat zou dan eigenlijk de reden moeten zijn dat mensen Wonderlander willen worden. Wat wij doen, wij, wij willen. Uh, uh, realiseren voor natuurlijke personen, wat op dit moment voor bijvoorbeeld een Starbucks of McDonald's op de Zuidas uh, al gerealiseerd is. Nou, je vertelde net dat er iemand naar het Hoge Gerechtshof in Den Haag was gegaan om de geboorte van de nieuwe staat te komen melden. Uh, hoe reageren ze daarop? Uh, nou, het enige wat het Internationaal Gerechtshof doet, is die verklaring in ontvangst nemen en die geven verder persoonlijk geen reactie. De staten die dus bij de Verenigde Naties horen, dienen een reactie te geven. Mm -hmm. En tot op heden is er natuurlijk nog geen reactie, want dat is een politiek proces waar jaren overheen kan gaan. Okay. En uh, wij zijn dus nog niet erkend door andere naties. Mm -hmm. Maar we zijn wel met, bezig met het opbouwen van diplomatieke betrekkingen uiteraard. Oké, okay. en hoe verloopt dat allemaal? Nou ja, we hebben inmiddels een aantal bevriende staten... Die nog niet echt een, een officiële uh, verklaring hebben uitgegeven. Op, in de week dat wij een, een reactie gingen ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, is de boel ontruimd. Oké, okay, dus ja, ja. feitelijk uh, was het, hebben ze het dus niet erkend. Uh, ze hebben het niet erkend. nee. Uh, even voordat we daar komen. Hoe, want je hebt daar een, een tijdje gezeten, hè? Ja, bijna drie maanden ook weer. Met een tentje, zag ik. Ja, caravan. Wist de omgeving dat jij een onafhankelijke staat was eigenlijk? Ik zou zeggen dat ze er moeilijk omheen konden, want ik had elke dag een mediacircus aan mijn tent, dat was ongekend. <lacht> Oké. Okay. Dus ze wisten wel zeker, wel degelijk dat er iets aan de gang was, maar de lokale media, het krantje van Koevoorde, die heeft ons dus uh, zo proberen helemaal dood te zwijgen. D dus uh, er werd vrij weinig aandacht aan besteed vanuit de, de lokale media, behalve. Ja, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Want RTV Drenthe bijvoorbeeld is wel uh, heel actief daar geweest. En Dagbad van het Noord is een keer langsgekomen. Maar bijvoorbeeld het huis-aan-huisblaadje van de omliggende gemeentes uh -uh. heeft ons nooit benoemd. Ja, we hebben onder andere, we hebben dus ook een presentatie gehouden voor de gemeenteraad in Koevoorde Dat iedereen wel goed op de hoogte was van wat daar aan de hand was. Uh -uh. Maar ze hebben dat natuurlijk totaal in de wind geslagen. En ze hebben ons aangemerkt als uh, kampeerders. Dus wij waren aan het kamperen. Oké. Okay. We waren natuurlijk niet aan het kamperen. Dat was een overheidsgebouw en geen, uh, geen kampeerplaats. Toen kwam de ontruiming. Uh, heb je eerst nog, hebben ze eerst nog gewoon een brief gestuurd van... jongens, we gaan je ontruimen? Of is het gewoon, we een... zijn in totaal vier keer ontruimd. Vier keer zelfs? Waarvan er maar één keer uh, real, uh, realiteit is geworden. Uh -huh. De eerste keer... Is er niemand opkomen dagen stond, stond het hele grasveld vol met camera's. Maar was er niemand. Okay. De tweede keer eigenlijk idem dito. Uh, de derde keer uh, was ik 24 uur afwezig. Omdat mijn ouders jarig waren. En ik uh, niet aanwezig was op dat landgebied. En, en de persoon die mij moest uh, vervangen. Die uh, hebben ze zodanig weten te intimideren. Dat hij eigenlijk zijn spullen heeft gepakt. En vrijwillig weggegaan is. Oh. Toen ben ik nog teruggegaan. En toen ben ik uh, door uh, een vijftal in totaal waren er een stuk of tien, maar een vijftal politieagenten hebben mij toen opgeteeld en van het land afgedragen en uh, uh. helaas zonder mediaaandacht. Wil je van plan gewoon nog uh, terug te keren? Ja. ja, ik kan er niet te veel over kwijt wat de wat de planning is, omdat we toch. Um... Ja, de AVD luistert misschien mee. Hè? Ja, daar ga ik altijd wel van uit. Dus dat de, is misschien... de vaste luisteraar bij ons. Hè? Ja. Zeg maar even hallo, AVD. Ja, daar ben ik weer. Ik leef nog. Ik ben nog niet wel me af. Okay. We, we, gaan, uh, zeker, uh, we gaan zeker terugkeren. Er zijn heel veel plannen. En op dit moment onderbouwen wij alle bewijzen nog beter. dan dat we het al gedaan hebben. We zijn ook bezig met een verhaal. Uh, ...neer te zetten wat dus echt in Jip en Janneke taal eigenlijk uitlegt wat we daar doen en hoe en, en, en waarom wij volledig in ons recht staan. Maar je, moet, je moet je beseffen dat gemeentes in 2015 private instellingen zijn geworden die totaal geen macht mogen uitoefenen op de manier waarop ze dat bij ons doen... ...omdat wij een soevereine staat zijn en zij daarmee het recht doorkruisen als zij uh, ons aanspreken überhaupt... Dat is helemaal niet aan de gemeente om een staat aan te spreken. Of tenminste niet op die toon. Ja, er worden dus gewoon in, in staatsrechtelijke zin fouten gemaakt door de overheden. Maar ja, zij hebben wel meer macht. Ik bedoel, wij, wij zijn een kleine club. En ongeacht of het wel of niet uh, rechtsgeldig is. Als zij tegen een aantal politieagenten zeggen, daar staan kampeerders. En die politieagenten geloven dat wij aan het kamperen zijn... En uh, die, ze gaan dus met, met verkeerde informatie ons daar ontruimen. Dan zijn ze alsnog persoonlijk verantwoordelijk voor hun handelen, maar dan worden wij wel ontruimd. Want het is eigenlijk een grondgebied waar ze niet mogen wezen, hè? Want het... Inderdaad, ja. ja want je, ze doen al heel moeilijk bij, hebt, geloof ik in, in Limburg heb je nog zo'n uh, stukje strook, waar, uh, dat dan van België is, maar de ingang zit aan de Nederlandse kant, en, uh, of andersom, dat weet ik niet meer. <laughs> maar daar, kunnen de, daar gebeurt van alles en nog wat, maar de politie kan daar niet komen. Nee, maar daar komt het dan dus inderdaad niet. En bij ons uh, lopen ze er gewoon dubbel en dwars overheen. Nou ja, het, ik, ik zeg al, iets als een nieuwe staat creëren vergt ontzettend veel doorzettingsvermogen en geduld. En ja, dat is dus ook waarom dat wij uh, op dit moment het eventjes... Rustig aandoen. En uh, wij, wij noemen onszelf op dit moment in ballingschap. <laughs> ik weet zeker dat wij in 2016 nog een keer het landelijk nieuws gaan halen. Laat ik het zo. Uh, uh, uh, uh. Nou, het is een, uh, een heel uh, gaaf verhaal. Hoeveel uh, supporters hebben jullie al? Fans? Nou, dat is een uh, goede vraag. Met een lang antwoord. Maar ik zal het proberen kort te houden. Uh, Wonderland zelf kent op dit moment ongeveer 300... Mensen die zich daarbij hebben aangesloten. Maar die 300 vallen eigenlijk weer in een groep van 4000. Dat zijn de mensen die zichzelf soeverein hebben verklaard. Dat is via de website ikcleemmijnnaam.nl. Ik weet niet of je daar ooit wel gehad. Dat is eigenlijk een beetje een geaffilieerde groep. En dat zijn in totaal nu 4000 mensen. En daarnaast. Hebben we dus Wonderland zelf, is maar een onderdeel van nog iets groters en dat heet Eurostaten. En het, het grondgebied van Wonderland is alleen door Wonderland als zodanig gekleend bij het internationaal gerechtshof. Maar binnen dat grondgebied bevinden zich nog een aantal groepen en in totaal spreek je dan ook weer over ongeveer 5000 man. Dus alles bij elkaar zou je kunnen zeggen dat het 10.000 mensen uh, indirect... ...achter zich heeft staan en 300 mensen direct. Zij, weet je nog of er nog andere plekken in Europa zijn waar, ...of zullen het zeggen de wereld waar, waar dit soort dingen gebeuren? Uh, nou ja, sowieso Liebeland dus. In, ik weet dat er in Australië een boer is geweest die in de jaren 70 door economische sancties... Die zijn bedrijf werden opgelegd, het voor elkaar heeft gekregen om zichzelf onafhankelijk van Australië te maken. Ja, het is River heet het. Het River, ja dat is een, een man van, uh, ja en volgens mij is hij inmiddels in de negentig en die laat zich dan uh, fotograferen met een gigantisch zwaard en een cape. Uh, en... <laughs> Helemaal geweldig. Hartstikke leuk. Maar um, dit is wel erkend, hè? Zijn, uh, dus, ja, de, de rechter stelt hem nog elke keer weer in het gelijk. O, officieel heeft Australië het overige niet erkend. Okay. Er zijn wel landen die het erkennen. Dan heb je nog inderdaad een, een, een blogplatform. Dat heet SeaWorld. Die verkopen uh, titels. Dus dan kun je jezelf Lord. Of koning uh, laten, laten noemen. Ik geloof dat Hood River uh, die verdient ook de, de kosten van het verkopen van paspoort. Dus ik geloof dat ze 70.000 ja. onderdanen hebben. Ja, Nou, dat is eigenlijk wat wij dus in, in Wonderland ook een beetje nastreven. We willen heel veel mensen aansluiten, maar ze hoeven niet allemaal daadwerkelijk aanwezig te zijn in ons land. Uh -huh. We hebben dus een... Uh, een belastingtrucje waarmee dat je een, een, ho een, ja, een aantal duizend euro per jaar aan belasting zou moeten kunnen besparen, afhankelijk van wat je zelf afdraagt uh, Dat heet dan een belastingoptimalisatie, had ik begrepen. Inderdaad, dat is dan het vakdiagron van de accountant, want ik ben ooit opgeleid tot account. Ah oké. Okay. Ja, ja. Voordat ik uh, mezelf in de bitcoin ging verdiepen. Ben, ben je ook al een beetje aan het speuren geweest of er nog meer stukjes grond uh, in het kadaster zijn die door niemand nog geclaimd zijn? Of, uh... Nou. Ik heb uh, besloten dat ik nu zoveel projecten inmiddels al gestart heb. Want ik heb dus ook nog een universiteit opgericht. <laughs> en dan hebben we ook nog uh, uh, mijn eigen bank. Dus er zijn inmiddels zoveel dingen dat ik nu uh, voor 2016 niks nieuws ga beginnen. Maar me echt gaan verdiepen in wat er al is. En dat ga proberen om tot een succes te maken. Ja. Anders dan blijf ik maar doorgaan. En elke keer ja. neem ik meer hooi op mijn vork. En nu moet ik gewoon een keer dit ook uh, uh, goed gaan Gaan, gaan afwerken, zeg maar. Dus uh, ik denk niet dat ik snel nog een nieuw land ga beginnen. Uh, ik la la laten we eerst maar eens ervoor zorgen dat Wonderland echt erkend wordt. Uh, top, dankjewel. Ik, uh, nou, ik wens je in ieder geval heel veel uh, succes uh, erbij. Dank jullie ook natuurlijk met Vrijheidsradio. Ja, en we uh, zijn het leuk dat ik even mijn verhaal mocht doen. Ja. Nou, mo mocht jouw land nog een uh, radiostation nodig hebben, uh, je kan mij bellen. Nou, <laughs> gegarandeerd, dat gaan we zeker doen. Er zit er uh, ja. gewoon ah. naar een, uh, hoe heet dat, zo'n neer. Ja, inderdaad. Nou, en het probleem uh, wat ik met de traditionele media heb... Ik weet niet of dat de reden is om nu naar de Bitcoin-gemeenschap uit te reiken. Maar gisteren was er natuurlijk weer een verschrikkelijke uh, uh, indoctrinatiecampagne aan de gang. Waarbij de Bitcoin-benden werd opgerold. Ja, ja, er werden gewoon hardwerkende ondernemers werden er gewoon beroofd door de Belastingdienst. Uh, legaliseer de ecstasy en, uh, en je bent er vanaf. Ja, ja, ja. Het, het hele punt is eigenlijk meer dat op wereldschaal er natuurlijk zoveel malen meer geld circuleert. Meer drugs wordt verhandeld in. In, in dollars dan in bitcoins. En, ja. en op deze manier hè, de, de sfeer uh, gaan bepalen is gewoon ontzettend uh, verschrikkelijk. En ik snap dus ook niet dat mensen nog steeds accepteren dat ze op deze manier worden voorgelogen. En mm -hmm. ja, dat is eigenlijk wat ik al zei. De bewustwording die we met Wonderland proberen te realiseren. Dat is toch wel echt uh, mijn hoogste prioriteit op dit moment. Omdat mensen worden zo verschrikkelijk misleid door, de, door degene die ze eigenlijk zouden moeten willen vertrouwen op die ze echt vertrouwen. Mm. Het is diep triest op dit moment in Nederland. En ik hoop dat, uh, dat er steeds meer mensen dat erin gaan zien. Ja. Uh, we zijn echt op de verkeerde weg bezig op dit moment. Inderdaad, ja. Dat is eigenlijk waarom we dus geforceerd worden in die maffe projectjes als een uh, wonderland of een uh, bitcoin. Uiteindelijk is het alleen maar een manier om uh, het, het leven menselijk te houden. Ja. En als, als de overheden de zaken goed op orde hadden, dan waren deze projecten allemaal niet nodig geweest. Ja, precies. Ja. Nee, Toppen, nou, Dankjewel in ieder geval. Oké, okay, jullie ook. Nee, Goed, dan gaan we naar het, uh, de column van Henk toe en daarna zijn we terug met Mark Jongeneel. Hallo, ik ben Henk en ik wil het graag met jullie hebben over klaarkomen en uh, het is... Eigenlijk zou het een gewoon onderwerp moeten zijn, maar uh, het kan altijd een beetje raar worden ontvangen. Uh, meestal praten we het over het weer of zo, uh, en niet zo heel veel over klaarkomen. Uh, uh, we hebben het uh, en er zit een verschil tussen klaarkomen en uh, ejaculeren. We toch het over het uh, weer hebben. Uh, klaarkomen is eigenlijk. Uh, je geestesgesteldheid. Dus je kunt jezelf zo trainen dat het uh, verder een hele droge en schone bedoeling blijft. Dan vragen we discipline. En uh, ja, dat, uh, uh, ja dat, dat, dat, dat kennen mensen bijna niet. Het, het, je moet het uh, echt in de literatuur opzoeken. En ook onze cultuur kent dat niet zo. Um, het komt echt uh, rond China, India vandaan. Uh, die zijn er heel bewust mee bezig geweest. Om, uh, om het klaarkomen te ontdekken als een speciaal moment van de week of de dag of het leven. En om te zeggen van, uh, nou, nou, dat moment zeg maar moeten wij uh, koesteren. En... Het is dus een hele andere benadering dan uh, hier in het Westen. Waar, uh, waar het meer gaat over uh, het scoren. Uh, je moet je orgasme bereiken. Mannen moeten bij vrouwen een orgasme gebruiken. En je moet de hele tijd top zijn. En, uh, dat hoeft helemaal niet zo. Uh, waar het om gaat is dat je bewust van bent. Van, je bouwt de spanning op. Wordt wat vast, je komt klaar en je ontlaat, zeg maar. En eh, als je dat cyclus goed eh, weet te beheersen, dan is het idee dat je daardoor ook wat eh, gezonder van geest en lichaam bent. En dat valt te horen aan je stem en aan het publiek eh, die je staat toe te zingen of je ook een piemel in je moet hebben en uh, dat is een soort analytische bewering uh, die honderd jaar geleden uh, ja, ook floreerde Mijn psychoanalytische bewering uh, vrouwen kunnen hysterisch worden en gefrustreerd uh, mannen kunnen ook gefrustreerd genoemd worden en oh, dan zijn we zo gefrustreerd en Um, daar zijn ook grafiekjes van van, um, van gefrustreerd zijn. En dan is het één grote chaos. Echt, uh, ja, daar kun je er zeg maar geen functie uit halen. Het is, dat is echt mayhem. Terwijl bij een orgasme ja, dan ontstaan er bijna geometrische patronen: sinusgolven. Och, schitterend. In je hersenen dan, hè? qua elektriciteit. Alsof er zich iets ordent. En, uh, en toch zijn we daar niet zo mee bezig. We zijn bezig met elkaar te naaien of het uh, uh, moet erin of eruit of erop. En, uh, en ja, en. en nu ik het zo heb, hè, misschien denken mensen er ook over: van, hè, heb ik wel eens een orgasme gehad? Of euh, wat is mijn piekervaring? Hè? Ja, je bent heel vaak klaargekomen. En, nou, heb je het gevoel dat je misschien iemand euh, een high-five wil geven van: nou, is toch mooi gelukt? Terwijl als je je echt concentreert op je klaarkomen. Ja, dan is het alsof je uh, het leven begrijpt, zeg maar. Uh, ja, als je bedenkt dat we uit een soort oorsoep zijn begonnen met een elektrolyse. Ja, dan lijkt het orgasme daar echt in het klaarkomen er heel mee, mee verbonden. In het klaarkomen... Dat is een werkwoord in het Nederlands, terwijl je laat het los, je laat het gebeuren. Dat is het mooiste moment. Je hebt al het werk gedaan en je krijgt dan wat je toebekomt. Nou, als uh, libertariërs als uh, muziek uh, in de oren klinken. Um, maar ja, dus uh, af en toe dan uh, komen mensen niet goed klaar en dan... Um, Gaan ze speeches houden bij insprekavonden van AZC, Van, uh, nou, misschien heb ik ook niet alles, maar er zijn altijd nog mensen die het minder hebben. En daar ga ik mijn zegje voor doen. En dan staat er zo'n groep mannen tegenover jou te zingen dat er biemel in uh, komt. En dat komt allemaal dus uh, gefrustreerd over. En is het nodig? van niet? Ik denk van, uh, ik denk van als je die dat klaarkomen en leert te omarmen dan ontstaat er ook een soort, soort, soort vrede zeg maar um, dus um, en het gaat dus niet om het scoren en een piemel erin of wat dan ook ik heb verhalen gehoord van mensen die uh, zonder aan te raken kunnen klaarkomen en uh, niet ejaculeren dus uh, het is allemaal heel spectaculair wat je met je lichaam en geest kunt doen. En toch kiezen mensen ervoor om naar een zaaltje te gaan en over uh, asielzoekers uh, te gaan uh, praten. En dan, dan denk ik van, maakt dat het leven dan beter? Dat denk ik dan niet. Ik denk, uh, ik denk dat die uh, wijze mensen van India en China toch uh, vrij goed zitten. Dat ze dus uh, dachten van, nou... dit is wel heel bijzonder. Het is alsof het tintelt... zonder muziekinstrument. Het is... alsof je... aangeraakt wordt zonder ledermaat. Het is... een complete revolutie. Zonder geweld. Maar het voelt zo sterk. En... Uh, ja... Wat, wat er volgens Psychoanalytica tegenover staat. En de Psychoanalytica is uh, de, een psychologische stroming geweest. Uh, begin vorige eeuw. Toen, uh, ja, toen kwam de psychologie opbloeien. Ook uh, door, ook door uh, uh, de inzichting uit uh, India en in China. Er uh, was ineens veel meer informatie voorhanden. En um, ja, in het Westen kenden wij natuurlijk al wel de ziel en uh, ja, uh, we kenden ook wel uh, natuurlijk, we hadden ook wel een godsbeleving uh, en um, ja, dat, dat werd natuurlijk toen net wat minder, dus um, ja, het, het, het, het, het, uiteindelijk um, Uiteindelijk bracht dat ons waar we nu zijn. En de psychoanalytica kende dus ook de seksuele gefrustreerdheid. Dus uh, die, die drift om, om, uh, om seks te hebben. Maar ik denk dus dat het wat dieper ligt. Ik denk dat het echt gaat om die orgasme. En, uh, het hebben van een um, volledig leven. Ehm... Uh, en het mooie is, kijk, je hoeft helemaal niet zo raar te doen om, om, om klaar te komen. Je, je hoeft geen uh, rare pakjes aan te hebben of uh, liedjes te zingen of iemand... Uh, ja, soms moet je wel iemand betalen, maar um, je hoeft verder uh, geen belasting af te dragen, zeg maar. Hè? Um, je klaarkomen. Is ook iets van jezelf. Het is ook mensen die proberen het met elkaar. Ik denk dat dat wat minder lukt. Uh, en je moet het elkaar ook een beetje gunnen, denk ik. He, dus uh, ja. Um, het asielzoekersdebat uh, draagt natuurlijk uh, voort. En het lijkt helemaal uit de hand te lopen. Ik zag uh, een berichtje van Grote Gast, een gemeente. Er ligt hier uh, twee gemeentes hiernaast. Dat ze. Uh, Bezoekers van het debat in de inspraakavonden om een paspoort gaan vragen. Ik denk dat is helemaal niet nodig. Vraag ze gewoon: jongens, komen jullie ook wel eens goed klaar? Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Misschien had u het al gehoord via de media. Want uh, dit is uh, breed uitgemeten in het nieuws, toch, uh, Mark? Ja, absoluut. En uh, ja, het is nog steeds hot nieuws. Wat nieuws? Ja. ja. Voor degene die onder de steen hebben geleefd, gaan we het nu even vertellen waar we het over hebben. Ik heb nu namelijk hier in de digitale studio uh, van Libertaria heb ik uh, Mark Jongeneel uit Sliedrecht. Ja. Ligt in de buurt van Rotterdam, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. kilometer. En daar rijdt een metrootje naartoe, geloof ik. Uh, nee, een uh, Arriva-trein. Ook, oh, okay. ook wel bekend als uh, de Weefo-express. Oké, oké, oké. Ja, Jij bent in het nieuws gekomen vanwege een tweet. Ja, klopt. En uh, voordat we daar naartoe gaan, wil ik even vragen: Jou of jij even kan vertellen aan de luisteraars uh, ja, wie jij bent, wat je in het dagelijks leven doet en zo. Okay. Nou ja, ik ben uh, Daniel, ik ben 28 jaar oud. Ik ben geboren in Rotterdam en ik woon in Sliedrecht. Mm -hmm. Ik heb een eigen incassabureau. Uh, junior in support. Dus als u uh, openstaande rekening heeft, kom dan naar mij toe. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. En daarnaast ben ik uh, politiek uh, ja, betrokken. Ja, ik ben uh, conservatief-liberaal. En uh, ja, ik ben lid van VNL. Okay. Dus, ja. Maar je was ooit verkiesbaar voor PVV? Ja, ooit verkiezbaar voor de PVV. Maar ja, voor de PVV kan je lid zijn. Dus ja, ik heb toch wel sympathie voor VNL. Ben, ben ik ben niet geloofd voor de VNL, ja. Uh, ja, je hebt ooit iets getweet. Want, uh, tenminste, je tweet nog steeds. Ik heb toevallig even gekeken op je Twitter-account. Uh, je bent behoorlijk actief, inderdaad. Ja. Uh, maar er gaat niet veel dreigende taal vanuit, moet ik zeggen, hoor. Dus... Uh... Ja. Ja, ik ben gewoon een pacifist. Ja, ja, ja. <laughs> een vreedzame twitteraar. Ja. ja. Maar toch, je bent nooit eerder in aanraking geweest met de politie, hè? Nee, nooit, nooit. Nooit, nooit. nooit. Ja. Goed, je kreeg toch om agent aan de deur. Ja, ja. Ja, en hoe was dat? Je ervaart het als intimiderend? Ja, natuurlijk intimiderend. Zeiden wel, ja, de te stappen aan de deur van meneer, wil u even uw toon minder op Twitter? Want ja. Dat is wat ze zeiden, maar laten we eerst even teruggaan van wat voor agenten waren het? Was het gewoon een beetje dikke, gemoedelijke wijkagent met de snor of waren het echt van die kleerkasten? Nee, wel was geen klerenkast, het was wel een hele nette wij agent Gewoon ah, okay. aardig mensen En een uh, mevrouw, een burger. Dus ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En dat ging dus over een Twitter-bericht? Het ging over een Twitter-bericht, ja. ja. Van, uh, waarin uh, ik uh, de SND'ers oproep om uh, yeah, niet te blijven zitten op de bank. Maar ja, uh, yeah, om gewoon een, een, om, um, te gaan demonstreren tegen de ACC. Mm -hmm. En uh, ik heb dan gezegd: van jij eh. Uh, ja, dus, uh, dit moeten we doen, uh, proberen te bereiken via uh, eerst en via een, uh, binnen het referendum. Mm -hmm. ja, uh, ja, dat hebben eigenlijk groepen, uh, voor uh, meer democratie. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, op zich zie ik daar ook niet iets verkeerds in, want dat zijn toch gewoon uh, rechten die wij hebben als, uh, <laughs> als, ja. als Nederlander, toch? Ja, inderdaad. Ja. ja, goed, het is natuurlijk wel allemaal onder voorbehoud, dat staat er altijd, kommatje onder voorbehoud ja. staat er overal achter in de wet, maar ja. dat zal dit dan wel zijn, hè? Ja, klopt. Ja. <laughs> maar goed, hè, ze, ze kwamen aan de deur, uh, eerst bij jouw ouders thuis, jouw moeder belde jou op. Ja, mijn moeder belde me op en ze zei, maar uh, niet scheten, de politie is onderweg, naar je Oké. Ja. Ja, ja, ja. De, de politie doet wel vaker uh, huisbezoek bij uh, de bewoners, bij, tenminste bij uh, twitterende of facebookende of appende mensen. Daar uh, wil ik zo meteen verder over uh, op ingaan. Uh -huh. Eerst wil ik nog met jou even de reacties van de lokale politiek uh, doornemen. Ja? Uh, Laten we eerst even hebben over de reactie van de burgemeester. Dat is in dit geval uh, Bram van uh, Hemmeren. Uh, emmen, emmen. Oh, Hemmen. Oh, Hemmen. Sorry, ja, ik ben een ja, beetje ja. dyslectisch. <laughs> Van Hemmen, oké. <Okay. laughs> um, we houden sociale media in de gaten en hebben uh, hem daarom inderdaad de tip gegeven zich schriftelijk te melden bij de burgemeester als hij wil demonstreren rondom de raadsvergadering het is nooit de bedoeling geweest te intimideren. En dit heeft de burgemeester laten weten via zijn woordvoerder. Ja. Een standaard persberichtje dus. Ja, ah, hij kan kan uh, geen persberichten en zijn ambtenaren kunnen niet begrijpen lezen. Want ik heb nooit opgeroepen tot protest. Ik heb juist de mensen opgeroepen om naar de openbare raadsvergadering te, te gaan. Want dat is hun burgerpje. Ja. En dat is ja, dat is vastgelegd in de grondwet dat die vergaderingen openbaar worden te zijn en dat iedereen daar welkom is. Ja, ja. Dus ik heb er niets fout gedaan. Nee, nee, dat is... Maar jullie hebt niet opgeroepen tot een demonstratie, gewoon aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. raadsvergadering. aanwezig zijn bij de raadsvergadering. En als ze willen inspreken, dan moeten we die tijd aanvragen. Dat hebben we ook aangegeven. En dat heb ik aangegeven op ACC en Europe Ziederecht, want daar ben je in het beheerder van. Dus, uh, uh, nog op. even voor de duidelijkheid, voor de, de, de mensen die niet, niet weten waar het allemaal over gaat. Uh, de raadsvergadering gaat dus over een, uh, de komst van een AZC in Sliedrecht. Ja, klopt. Ja, niet helemaal. Uh, er werden gisteren dan uh, kaders uh, neergelegd waar aan het onderzoek moesten doen naar de mogelijke komst van een AZC. En dan gaan ze kijken naar de locatie ervan. Mm -hmm. uh, dus het, het lezen heeft al besloten dat er een ACC moet komen. Mm -hmm. Ja, de gemeenteraad zit zo in elkaar dat de meerderheid akkoord gaat, alleen er nu nog aan elkaar komen. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus al zou de hele buurt, de hele, de hele stad uh, met z'n allen demonstreren, alsnog hij komt er gewoon. Dat, dat, dat, dat houden ze niet meer tegen. Nee, alleen de VVD is tegen. Dat is oké. ja, ja. ja ja goed, nou, je noemt even de VVD. Die heeft uh, de lokale VVD die, uh, die stond achter jou, hè? Samen ja. met uh, pro Sliedrecht, lokaal partijtje. Ja, Pro-Sliedrecht. Uh, die willen wel uh, een AVV hebben. Mm -hmm. Maar die hebben zich wel uitgesproken dat uh, hoe de burgemeester met me omgegaan is... om mij te intimideren met Dat vind ik erg jammer en uh, ja, dat hoort niet. Je ja. kreeg ook nog uh, steun van uh, Bontus en van Klaver van VNL. In de ja, Tweede Hops. Kamer die hebben vragen gesteld. Ja. Heb hmm. je nog een reacties gehad van, van uh, Geert Wilders? Want uh, de, vroeger heb je voor de PVV op de lijst gestaan. Hè? Ja, en niet van Geert en niet Wilders zelfs. Uh -huh. Maar uh, Magier de Graaf heeft mij wel gebeld. Tweede kamer uh -huh. Okay. Uh, Martin Busch, maar Tim heeft, uh, heeft ook contact mee gehad. Die heeft me succes geweest en uh, ja, van, uh, dat het geen er weer is. En dat steeds meer begint te lijden dat wij een minderheid worden in eigen land. Mm -hmm. En uh, de PVV van Zuid-Werland heeft contact mee opgenomen. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Ja, sympathiek toch? Ja, inderdaad. Dus, uh... Heb je nog veel uh, steunbetuigingen van andere mensen gehad? Uh, via de sociale media of misschien... Uh... Dat de, de mensen in je omgeving jou een schouderklopje gaven? Jawel, uh, uh, vanochtend kwam bij mij iemand op kantoor. En die kwam met een bus bloemen, omdat hij mij een uh, dappere jongen vond. Dus uh, mm -hmm. goed gedaan. En uh, ja, uit mijn studentenlezen uh, zou uh, zo ook positieve signalen ze Dan uh, ga ze door en naar uh, uit de kisten. En uh, disperend. <laughs> ja, uh. ja. Over die termen en uh, ja, gewoon... Uh, ja, uit de VVD als een geleden. Uit de CDA. Die vinden het gewoon belachelijk wat er gebeurd is. Oké, okay. uh, ik lees hier ook een, een reactie van de CDA dat ze ook begrip hadden voor de politie. Ja, yeah, maar... Dus als zonder geleden van het CDA, die zeggen dan uh, niet hoor. oké, oké. Dus die zijn er dan zelf ook nog verdeeld over. Ja, tuurlijk. <laughs> maar ja. maar de, de PvdA die had uh, vooral heel veel... Uh... <laughs> de PvdA ja, die haalt mij, dus ja. Uh, uh, uh, die vinden dat ik deze hele situatie aan het uitmelken ben. Dus ja. Ja, uh, uh. ja. Ja, we hadden het niet anders verwacht. Nou <laughs> ja, Partij voor de Arbeid. De van de partij van de Arbeid, was de SDAP ja. Die wilden heel graag de macht krijgen door de revolutie. Dus ja, dat weet je helemaal. Dat weet je hoe het in elkaar zit. Ja, ja, ja. zou <laughs> zo van besturen. Ja. ja, ja. En met, met z'n min mogen tegenspraten. Dan gaan we nog even naar de, de, de raadsvergadering. Dat was uh, gisteren. hè ja. En uh, het meeste is allemaal in de verleden tijd gebeurd. Mm -hmm. Maar wel deze week. Gisteren... Vergaderen de gemeente Sliedrecht over het AZC. Hoe, hoe is dat allemaal verlopen? Je was erbij? Ik was erbij en uh, ja, het was uh, een hele erg gecriminaliseerde sfeer. Mm. Ik zat in een gemeentehuis uh, wat gewoon uh, flot nut leek. Er waren twintig beveiligers. Mm -hmm. uh, we konden na het inspreken niet meer het gemeentehuis uit. We moesten echt blijven tot de pauze. Die uh, ja, vergadering begon om acht uur. En dan komt pas um, half elf de, uh, de zaal uit, mm -hmm. dus wij zijn echt uh, kapot zitten vervelen. Ja, nou ja, het is niet leuk om bij een te zitten waar iedereen voor is en dat er maar één partij tegen is. Ja, ja we, uh, alleen met hetzelfde geluid. Mm -hmm. Dus ja, ik heb mij zitten twittelen en er zitten februiken <laughs> Ja, yeah. Dus ja, uh, wat had ik ook nog gedaan, ja... Nou, eerst weet ik wel goed op zich. Uh -huh. Maar dan kom je daar aan op zo'n uh, gemeentehuis. En dan uh, neem je zo'n uh, griffier. Uh -huh. Die neem je dan mee, hè. Van, hij uh, geeft je een paar tips of zo. Van, nou uh, ja, dit is um, zo uh, kort Dus je ga je haar onder druk zetten. Om je verhaal zo kort mogelijk te houden. Yeah. En dat moet je eigenlijk gewoon negeren. Maar ja, je maakt toch die fout. In de lead of the moment. Laat je toch meeslepen. En dan ga je toch niet heel je verhaal vertellen. En dan ga je alleen maar... De punten vertelde die je wilde behandelen. Ja, ja. Terwijl het een heel gevaar had. was. Maar ja. ja, ja. Daar je ook van. Mm -hmm. Uiteindelijk is het niet uit de hand gelopen verder. Er is dus geen ruiten doorgegooid. Of, uh... Nee, nee, nee. Maar ik denk dat de volgende keer... als er uh, een locatie werd aangewezen... dat het er heel anders uit toe zou gaan. Mm -hmm. Want er konden maar tachtig mensen... in het gemeentehuis. Ja. En die zaten in een andere ruimte. Oké. Okay. Ze dus zaten naar het scherm te kijken. Maar buiten stonden er honderden mensen. Oké, okay, zo. So. Ja, en die zijn gewoon heel netjes. Mm -hmm. Maar ik denk dat de volgende keer, als het echt om een spe specifieke locatie gaat, ja, dan laten ze het niet wegdoen. Nee, nee. Want dan breg je de pneus uit. Is er alles gepijld hoe je er echt over uh, denkt? De gemiddelde nee. man? Uh... Nee, natuurlijk niet. Ah, okay. Nee, ze kijken alleen maar hoe de kerkgemeenschappen erover denken. Mm -hmm. Nou ja, dat weet ik wel, die zijn voor. Ja, ja. Want alles uit barmhartigheid. Ja, ja. Terwijl dat in Nederland heel veel Nederlanders zijn die ook wel wat barmhartigheid kunnen gebruiken. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, ik wil nog even naar de, de, de, de politie gaan. Zoals, zoals ik al zei, de politie doet wel vaker huiszoekingen rondom tweets... Of uitlating op Facebook. Er, er zijn uh, in, in de laatste periode in, in Leeuwarden, Enschede en in Noord-Brabant uh, zijn er huisbezoeken geweest. Van de politie naar aanleiding van uitlatingen op Facebook. Mm -hmm. Ja, heb jij een beetje begrip voor de politie over uh, van waarom ze dit doen? Ja, stel je voor dat er echt mensen zijn die met het geweld. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, uh. Maar als dat niet het geval is, vindt het echt een grote schande en echt een pure vorm van intimidatie. Ja. En ik bij nu een vijf in uiting. Dus ja, nee dat, vind, nee, dat kan ik niet waarderen. Mm -hmm. Maar alleen bij geweld, dat wil zeggen, ja, Allah. Ja, dat was de, de desbetreffende hashtag die jij ook in je tweet had gebruikt. Dat ja. het is, uh, moet ik even kijken wat het ook weer was? Kom in verzet. Kom in verzet, ja, hashtag kom in ja. verzet. Die was zelfs ja. al gebruikt bij uh, de hoofdkwartier... ...van zo'n voetbalbond in Zeist, KNVB. Daar, ja, daar kwamen mensen van. met ze uh, uh, tenminste daar werd toe opgeroepen. Ja. Met, uh, dat soort dingen. Ik heb hier nog een uh, reactie van de woordvoerder van de, van de landelijke politiedienst. Uh, met huisbezoeken uh, probeert de politie de burger ervan te doordringen... Ja. ...welk effect een post of tweet op internet kan hebben. Mm -hmm. Hij zegt dat alles een woordvoerder van de nationale politie. Mm -hmm. Met tien real-time intelligence-eenheden... zijn groepjes digitale rechercheurs... Mm -hmm. verspreid over het hele land... Mm -hmm. uh, worden Facebook-pagina's en Twitter-accounts in de gaten gehouden. Fuck. Er wordt uh, gelet op posts uh, die... Te ver gaan, al de politie. Maar, ja, wat, wat, wat vind jij hiervan? Nou, ik vind het uh, <grijg> een beetje een ontwikkeling. Het lijkt wel een beetje uh, 1984 van Fluss uh, Orwell. Ja, ja. Ik Ja, maar goed, ze houden ons sowieso in de gaten. Ik bedoel, als je de, de, gewoon de wijkagent die houdt, gewoon ook alles in de gaten wat er gebeurt in zijn wijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. ja. Als jij een uh, raar busje vol met Bulgaren door je de hele tijd door je wijk ziet, ja, eh, dan ben je wel blij dat de politie daarop let, hè? Ja, ja. Ja, maar ja, goed. Het gedrag op Twitter, ik bedoel, ja. dat je dan bij iedere woorden moet gaan afwegen van, wacht eens even, de politie kan dit ook anders uitleggen. Ja, want die opdracht gaat ze mij wel, hè? Ja. ja ik moet wel gaan afwegen van, uh, ja, ik moet mijn uh, Twitter te matigen, dus ja. Dat houdt dus eigenlijk in dat je minder gaat bent wat je gaat zeggen. Mm -hmm. Ja, ja, dus. Maar ik zei het nog al om tegen die agenten: van ja, eh, ik ga het proberen, maar ik denk niet dat het gaat lukken, want ik verwijf mensen uit de heel erg belangrijk. Ja, ja. ja dus. En ik moet zeggen: als ik jouw tweets lees, er komen wel. Een... Ja, of moet je even heel ver in het verleden gaan scrollen, dat je nog dingen in caps lock schreef? Nee, nog heb gedaan. <laughs> dat heb je nooit gedaan. Nee, ik he? heb het gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus, uh, ja, en trouwens, het busje met Bulgaar, er kunnen ook mensen gewoon zijn die de weg kwijt zijn. He? Ja, natuurlijk. Ja, en dat is ja. niet uitgaan zo slecht, hè? Nee, precies, <laughs> nee. precies. Heb je, heb je nog verdere ambities? Want ja, ik, ik merk wel dat jij een echte volksvertegenwoordiger wil zijn, hè? Ja, ik wil echt een volksvertegenwoordiger zijn. En echt een vertegenwoordiger die ook buiten verkiezingstijd contact is met zijn, met zijn kiezer. Want ja, dat, dat is mooi. Dat klinkt goed. Ja, want dat, ja, als je nou gewoon kijkt hoe dat gaat in zijn gemeenteraad en landen, mm -hmm. Men is alleen maar bezig met de kiezer als de verkiezingstijd is. Ja. Daarna is ja. deze fuck you. Je hebt gestemd. En, dan, en voor de rest weten wij wel wat goed voor je is. Kijk. Dat werkt niet meer, anno 2016. Nou, volgens mij heeft het nooit gewerkt. Hoor. Het, eh... Nee, <laughs> ja, het, ja, het werkt gewoon niet. Geef mensen gewoon meer inspraak door meer directe democratie. Ook bij deze besluiten van de ACC's, geef de mensen een binnen het referendum. Ja. Dat is de mooiste en puurste vorm van, de, van democratie. Ja. En de eerste. Ja. Dus ja. En wat ik ook vind nou ja, van over vijf, wees uit uh, de politie, of de burgemeester. Je kunt het altijd maar zeggen, maar ik zal nooit zwichten. Ik blijf altijd zeggen wat ik vind. Ja, precies. Ja, ja. Dat is je grondrecht, hè? Ja. ja. ja. Hé, hey, goed. Joh. Nou ja, dank je in ieder geval. Ik, uh, ik vind het leuk dat je je verhaal hebt verteld. En uh, ja. Ja, ik wens je in ieder geval heel veel suc succes als uh, volksvertegenwoordiger. Ja, dat ik wel. Ja. Ik vind het erg leuk om bij jou in Duits te zijn. Ja. Nou, mo mocht je nog een keertje iets hebben ja, nou, je weet me te vinden? Ja, je weet me te vinden. Dus. Oké, toppie. <laughs> Oké. Okay. Ja, succes. Doei, doei. Ja goed dames en heren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was dan Vrijheid Radio. Ik uh, wens je allemaal nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Ja. Doei. Doei. Doei. Doei. doei, doei.